Voor Mensis Budget. Nu al vanaf 66,50 per maand. Kijk op mensis.nl/slash budget. Mensis. Meer mens, minder premie. Vier jeugdvrienden, we leven een veel weekend. Welkom de Las Vegas in de Hilarische good Comedy van deze kerst. I love it. Michael Douglas, Kevin Klein, Morgan Freeman en Robert De Niro. It's going to be fun. Las Vegas, nu in de bioscoop.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 Het heeft weer een geweldige kortingknaller. De op-is-op -op aanbieding die tot en met deze zaterdag geldt. Alle aanmerken, dames, gezichtscremes nu met 50% korting. Maximaal zes per persoon. Alles voor jou, etels. Dit is het nieuws van twee uur. Psychologen sjoemelen om patiënten te helpen. Goedemiddag, ik ben Bart Jan Kune.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 worden later de kosten veel duurder. Sport aan voetbal, goed nieuws voor de supporters van Ajax en Feyenoord. De kans bestaat dat ze gewoon vanaf de tribune... naar de bekerwedstrijd tussen de aardsrivalen kunnen kijken... volgende maand in Amsterdam. Beide clubs spraken in 2009 af om vijf jaar lang... geen supporters mee te nemen naar onderlinge uitwedstrijden. Die termijn loopt pas af na de volgende wedstrijd... maar de Amsterdamse burgemeester wil kijken of hij daar wat aan kan doen. Begin volgende maand is er in ieder geval een overleg. Dan is er nieuws uit de ruimte... I don't know if you guys believe in miracles, but I got the hitch pin on the first track. Ah, Rick. Je hoort een Amerikaanse astronaut die samen met een collega bezig is... met de reparatie van het International Space Station ISS. Vanaf de grond krijgen ze instructies hoe ze het koelsysteem cool moeten repareren. Dat systeem werkt al anderhalve week niet... waardoor allerlei andere systemen in het ISS uitgeschakeld moesten worden. In totaal zijn de astronauten al drie dagen bezig met de reparatie. Alles is live te volgen via internet en je kunt het vinden via nmsop3.nl. Het weer dan een ronduit nat dagje. Het waait hard, op veel plekken regent het. Het wordt 7 graden. In het zuidoosten blijft het wel tot de avond droog. Morgen buien, maar ook af en toe zon. En dan wordt het een graad of 9. Dat was het, maar er is nog veel meer dus op nosop3.nl. 3FM. Zometeen meer 3FM Serious Request.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 Bij Jan Linders deze week hoor net kleinverpakkingen. Vlees, kip, vis, vega en groenten. Kies een mix 2 plus 1 gratis. Jan Linders, al 50 jaar het voordeel van het zuiden. Hi, this is Nathan from Snow Patrol. Hi, I'm a Please help 3FM. Hoi, wij zijn de Steun 3FM en vraag nu je serious request aan. 3FM. Nu, Koen Zwijnenberg. Ja, goedemiddag. Serious request. 3 FM. Zo zes over twee. Hallo, leeuwen. Ja. Lekker hoor. 09091336. Bel en hoor nog dit uur je plaats. Uh, deed ook Vincent Jansen. De Rolling Stones zijn hier. Voor 15 euro. Yeah. En ik mag weer. Ah, vind ik altijd lekker. Ik mag weer afgelopen nacht. Nou ja, nacht. De echte nacht deed Paul natuurlijk. Maar ik mocht van 10 tot 2. En uh, dat was echt zo fijn om te doen. En ik keek eigenlijk om twee uur. Ik moest gaan slapen. Ik keek al heel erg uit naar dit moment. Om even achter de knoppen te gaan staan. En heel veel platen gaan wegdraaien voor, ja, voor het Rode Kruis. Daar doen we het voor. 800.000 kinderen komen jaarlijks te overlijden. Het aantal, uh, ja... Dat ken je waarschijnlijk wel. We roepen het namelijk heel vaak. Maar we roepen het vooral zo vaak omdat het zo'n ja, belachelijk groot aantal is. 800.000 kinderen komen jaarlijks te overlijden aan de gevolgen van diarree. En dat aantal kunnen wij enorm terugbrengen. Eh, het zou een utopie zijn om te denken dat we, eh, ja, dat we het hele probleem maar even zo eh, kunnen oplossen. Dat gaat niet, maar we kunnen er wel heel veel aan doen. En mede dankzij jouw steun. Dus vraag een plaat aan en doe dat. Want dan gaan wij hem draaien. Dragen we hem aan jou op of aan wie je wil. Bel even met het callcenter 0909 1336, 0909 1336 uh, via 3fm.nl kun je natuurlijk ook altijd je plaat doorgeven. En het bijbehorende bedrag, dat is natuurlijk ook zo belangrijk, hè? Goedemiddag Jeroen! Hey, goedemiddag Koen! Hey. Hey. Hoe, hoe gaat, gaat het met goed? je? Oh ja, uh, ja, nou ja, wel, <coughs> ja, nee, ik ga zeker niet klagen, ik uh, ik loop eigenlijk hier continu met één grote glimlach op mijn gezicht rond omdat, uh, <laughs> ja, omdat het fantastisch is om, uh, om dit allemaal mee te maken en zo. En hoe is het ah, met jou? Het ook van deze kant is het ook genieten als ik jullie zo bezig zie hoor. Ik denk dat het voor iedereen geldt. als Je ziet dat wat er op het plein staat maar we winnen en, en deze kant, Want uh, waar is dat dan? Waar bel je vandaan? Nou, ik bel nu vanuit Den Haag, uit de winkel Snapshot in Den Haag. Oké, okay. nou ja, uh, Den Haag, laten we niet vergeten. Ook Serious Request dat, hè? Ja, zeker weten. Ja, ook daar heeft het glazen huis gestaan. En dan ja je hebt een tijdje gereden. Dat, dat was is wel echt ja. Hé hey, Jeroen, je hebt ik een plaat, heb plaat aangevraagd en uh, die ga ik voor je draaien, um, maar uh, even zakelijk zijn, hoeveel levert het op? Ik heb 25 euro erop gegooid, Als de plaat. En het gaat om? Om Bluebeerder Suite van Ilse de Lange. Mooi. Dankjewel Jeroen voor jouw bijdrage aan 3FM Series Request en een hele fijne dag nog, hè? Oké okay, Koen, jullie fijne dag. Dag. En vraag nog eens een keer een plaatje aan als je tijd hebt, hè? Dat vinden we helemaal ja, niet echt. <laughs> Oké, okay, dag Jeroen, fijne dag. Oké, okay, dag Koen, jullie ook. Dag.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 nation, no one to follow, no one to look to, no one to hold you, starving in desperation on the slow, steady road to hell. Speciaal voor Claudia Vroegmaan voor 15 euro. Jolanda Schouten uit speelt voor 25 euro. Sheila Thomas voor 25 euro. En Peter van der Bergijk uh, uit Werkendam. Voor het mooie bedrag van 50 euro. Dank je wel daarvoor. Lekker liedje ook. Uh, hier bij de brievenbus. Hallo? Hallo. Hallo, wie ben jij? Freke. Hallo Freke. Uh, ik zie dat jij een prachtige tekening in je hand hebt. Die is echt heel mooi gemaakt. Daar heb jij heel erg je best op gedaan, denk ik. Wanneer heb je die gemaakt? Gisteren. En uh, heb, je het, heb je het glazen huis ook al uh, gevolgd? Uh, kijk je het op televisie of luisteren jullie het op de radio? Uh, op de televisie. Op de televisie. Vind je het leuk om naar te kijken? Ja. Ja? En wie vind je nou, uh, wie vind je nou het leukst eigenlijk? Paul? Of Giel? Weet ik niet. Weet je niet. Allemaal even leuk. Hé, hey, dankjewel voor jouw uh, prachtige tekening. Ja, als je hem door de brievenbus doet, gaan wij hem ophangen hier in het glazenhuis. En, en tot de volgende keer, hè? Yes. Dag, Freeke. En dan gaat hij wel prachtig. Echt een hele mooie tekening. Giel gaat hem meteen ophangen hier. Supermooi. En uh, dan gaan wij door naar, nou ja, niet zo heel ver hier vandaan. Serious Request. het callcenter. Nulmerg. Dat is 0909 En ik zou zeggen, bel nu. Yes. Want ze zitten voor je klaar Bel naar 3 en Ja, we gaan even de sfeer peilen daar bij het callcenter Daar waar jij uitkomt als je belt Met 0909-1336 Chef callcenter is niemand minder dan Bart, Arends Bart, hoe gaat hij daar? Koen, het gaat hier lekker. Er wordt hier 24 uur per dag, 7 dagen per week gebeld. In dit geval de 6 dagen voor de actie. En uh, dat gaat hier niet in de kou kleren zitten. Dan zit je de hele tijd achter zo'n computertje, dan zit je de hele tijd achter je toetsenbord. Je bent die liedjes allemaal laten inkloppen en zo. En op een gegeven moment heb je dan een beetje ontspanning nodig. Dus ik dacht, ik ga die ontspanning brengen. En die wordt voornamelijk gebracht door Yvonne. Yvonne, goedemiddag. Goedemiddag. Jij bent fysiotherapeut en jij gaat de mensen even een beetje losgooien hier. Ja, ja, zeker. Ja, het is toch wel, uh, ze zitten de hele middag uh, ja, toch hier achter de laptop en dan uh, krijg je misschien wat last van je nek en zo. Ik heb wat klachten hier. Telefoon, arm, verzoekjes, rug, belvermoeidheid, callcenter, hoofdpijn, uh, last van het request gevricht. Daar kunnen we wat aan doen, toch? Ja, zeker weten. Komt helemaal goed. Dan wil ik, dan wil ik gaan vragen of het hele callteam misschien eventjes wil gaan staan. Dat is de handigste houding, denk ik. Dan kunnen ze de meeste oefeningen doen. Wat, waar ga je mee beginnen? Uh, een beetje nek oefeningen, dan gaan we over naar schouder, armoefeningen en kijken wat we nog meer kunnen. Wat wel handig is om te weten Koen, uh, dat betekent automatisch dat hier dus even niet gebeld wordt. Uh, dus de telefoon die bij jullie staat in het Glazen Huis, ja. uh, die uh, kan bemand worden. Want de oh. telefoontjes worden daar allemaal tot doorgeprikt. Dus dat wordt even bellen oh, denk ik. ik dus even weet even niet of... Oh, daar ga ja. je even dan... zitten. Oh, Giel gaat direct zitten. Ja. Dus dat betekent bete voor de duidelijkheid, als je dus nu belt met 09091336, kom je uit ja. in het Glazen Huis en spreek yes. je met Giel. We hebben hier uh, een, een telefoonzetje in de hoek en we kunnen ook de platen doorgeven. En de donatie natuurlijk. Dus nou, helemaal top. En jullie gaan lekker bewegen dan. We gaan even bewegen, wat wordt de eerste oefening? Eh, uh, een beetje draaien. We gaan beginnen met, uh, met even de nek los te draaien. Dus jullie op deze manier. Er wordt een, uh, eigenlijk een complete draai van het hoofd, heen, inderdaad. Dat, wat gooit dat los? Eh, uh, nekspieren, wervels. Uh, Hoe voelt dat? Ja, dat gaat er hier goed in. Wordt er daar al een beetje gebeld, Koen uh, of? Uh? Ja, Giel zit er. Giel zit. En die is volgens mij al aan het praten. Ja, heb je iemand? De volg volgende oefening. Oh, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht even, ik ga, ik ga, ik ga, Als het goed is, kunnen we meeluisteren met Giel nu. Uh, ja, als kijk, kijk, dit is Giel, uh, Giel nu. Hot water van Level 42. Okay. Ja, dat kan. Uh, ja. Ik, ik tik wel jongen. Nou, super. Oké, okay, en uh, wil je nog met een bepaalde. Het is net alsof je in een ruimtestation ISS zit. Maar goed, André Kuipers uh, komt er de laatste nacht. Nee, ja, hij zit echt in, hier uh, aan van, uh, nu aan het kletsen. Ja. Dat vind ik ben gewoon een van de. Hier in, in, in de studio. Ah, super gaaf. Dat werkt Bart. Okay. Kijk, helemaal goed. Nou, hier zijn de schouders al losgedraaid. We hebben net het rechteroor naar de linker toe Dus het, uh, het, het wordt hier allemaal lekker ontspannend. En uh, daarna gaan we weer bellen. Dus geef even aan, als jullie klaar zijn met bellen, dan uh, pakken we hem hier weer op. Ja, ah, ja, wij blijven sowieso voorlopig ja. even doorbellen. Maar het lijkt me ook goed, want ik denk dat er wel meer mensen... Uh, nu uh, 0909-1336 in toetsen. Uh, dat jullie straks ook weer aan het werk gaan natuurlijk. Maar uh, neem even de ontspanning. Jullie hebben het nodig. En ik zou, ja, ja. Ik, ik zou bijna willen vragen... Uh, kun je er niet lang sturen hier in het glazen huis? Want wij kunnen ook wel een klein beetje beweging uh, gebruiken. Uh, Yvonne, of je even langs het langs Komen voor het oefenen. Oh ja hoor, prima. Oh, oppakee, geen he? enkel probleem. Geregeld. Dankjewel Bart. Als je nu denkt, uh, komt er nu een, een kerrekor langs of zo? Wat zijn jullie aan het doen? Nee, nee, nee, nee. Heerlijk is het. Dit is de gek uh, aangevraagd door Ineke Spies en Karin Dijssen voor 20 euro. Stiltskin, Inside! and cower, see it turn to dust, move on a stone dark night, we take to flight, snowfall turns to rust, seeming a fuse and mind like a nursing rhyme, fat man starts to fall, here in a hostile place, I hear your face. If you think that I do To lie. Shadows moving, pairs Ring out from a bruised postcard In the shooting yard Looking through the tears Out of the black slate, time We move in line But never reach an end Falling along straight down As the ice comes down Rivers start to bend And if you think that I've been losing my way That's because I'm psyched -blind. And if you think that I took Cry. Pretends he doesn't know that he's the reason why you drowned Het is knap. Dankjewel, Mireille van der Zee. Omdat dit het liedje is van mij en mijn lieve vriend. Ben, I love you. Trouble! Taylor Swift en I knew you were trouble. Zo 2 uh, over half drie. Hij staat weer buiten op het plein. om jou weer te spreken hier op het klein op het uh, zeiland. Wat inderdaad totaal geen zeiland is. Met uh, allemaal fans achter zie ik. min, hoe ga je? En ik ga heel erg goed. En Leeward, hoe gaan jullie? Yeah! Het is een beetje miserig kom, maar het mag de pret niet drukken. Ik heb wat leuks bedacht. Ik heb namelijk geld in mijn, in mijn zak zitten. En dat Zo. geld wil ik graag aan jullie overmaken. In het kader van 3 van Serious Request. Het is 30 euro. Ja. En 30 euro, dat staat voor drie goede antwoorden. Ik ga dan nog een spelletje spelen. Oh, ben je klaar voor een spelletje, Koen? Ja, is, uh, ja een, een quizje gewoon, wat ga je doen? Het wordt HOGER LAGER! Ah, ja zeker dames en heren, jongens en meisjes. Hou je vast en hou je gereed, want hier komt een nieuwe editie van HOGER LAGER. Met iemand meer dan, Domien. De eerste is hier van hoger lager. Mijn kandidaat van vandaag is Leander. Leander goedemiddag. Goedemiddag. Uit de prachtige Leerwarden. Zeker. Trots op je stadje. Helemaal. En vandaag lekker in de regen aan het kijken naar het glazenhuis. Ah, het is voor ons zonnig weertje, hè? Dit ja, dit, dit is eigenlijk de mooiste dag van het hele jaar in, in Friesland. Ja, best wel. Ik heb 30 euro voor je. En uh, dat wil ik graag aan jou geven, maar je moet er wel een spelletje voor spelen. En dan moet je het geven aan Koen, Paul en Giel aan 3FM Serious Request. Nou, gaan we doen. Het idee is heel simpel. Ik heb drie initiatieven hier staan. Drie mensen, drie groepen die geld hebben ingezameld voor 3 m Serious Request. Die hebben een cheque en aan jou de taak het bedrag ongeveer goed te raden. Als ik vind dat je het goed hebt geraden, krijg je van mij 10 euro voor de brievenbus. Prima? Makkie toch? Ja, zeker. Koen, dan gaan we naar de allereerste kom in actie actie. Leanne, loop met me mee. Want op, een basis, op basis van een paar vragen moet jij het bedrag goed gaan raden. Wie ben je en wie zijn jullie? Ik ben Edna en wij zijn collega's van Graphic Packaging uit Sneek. En wat hebben jullie gedaan? Wij zijn helemaal uit Sneek hier naartoe komen lopen. We zijn vanmorgen om half negen gestart en zijn hier juist geëindigd. Dus jullie zijn net weer binnen hier in Leeuwarden. Ja, ja, dat klopt. Was het een flinke strijd, jongens? Ja, het was heel zwaar. En koud natuurlijk, ja. ja. Hoeveel kilometer is het ongeveer? Ongeveer uh, 28. 28 kilometer. 28 kilometer? Ja. Leander, 28 kilometer, daarmee is geld opgehaald voor 3FM e Serious Request. Met welk bedrag begin jij? Ik zet in op 1000. Uh, 1000 euro hoger of lager? Hoger! Hoger dan 1000. Daar doe ik 1000 bij, 2000. 2000 euro? Mag je nog één keer raden? Ik zou er gewoon 1000 bij doen. Ja, dan, dan doe ik er 1000 bij. 3000. 3000 euro? Is goed geraden? 3000 euro! Dat is 10 euro in de pot, jongens, dankjewel. Leander loopt met me mee, Ga meteen naar de volgende. Goedemiddag, wie ben jij en wie zijn jullie? Anne fraukje ook en Martina Hazelaar. En wat hebben jullie gedaan? Wij zijn ook gaan wandelen van Sneek naar Leeuwarden. Dus 28 kilometer? Ja, ongeveer. Ja. Maar hoeveel geld is daarmee opgehaald, beste Leander? Ja. Ja, dat vind ik wel. een hele, Ik heel sta bij 3000 beginnen, sowieso. Nou, nee, ik ga iets hoger. Ik zeg uh, 5.000. 5.000 euro, hoger laag. Hoger! Hoge. Hoger dan 5.000, hè? Ja, hoger dan, dan 5.000, Leander. 9.000. 9.000? Oh, dan zou ik, ik zou dan op 9.500 gaan zitten, ongeveer. Ik, uh, ik volg om je advies. Uh. 9.500, mag ik je even kijken. Maar bijna 9.250 euro Ik Kurt het Oh! Lekker gewerkt! Dat is weer 10 euro, Leander. En dan doe ik nog even de, een, de, de, de laatste koen. Dat zijn een hele hoop dames. Goedemiddag, dames. Hallo. Hallo. Hallo! Wie zijn jullie, wie ben jij, wat hebben jullie gedaan? Ik ben Judith, wij zijn echte meisjes in de modder en wij hebben gesurvivald. <lacht> gesurvivald, echte meisjes met ook mooie wenkbrauwtjes, keurig getekend. Ja. En nageltjes die gelakt zijn en jullie zijn gaan survivalen. Ja, en het was heel koud en we waren blauw van de blauwe plekken en uh, huizen. Oh. Alles, maar we hebben het gehaald. Huilende vrouwen Leander, hoeveel denk je dat het heeft opgeleverd? Dat is lastig hoor. Nou, ik begin weer bij 1000. 1000 euro hoge lagen. Oh, okay. Dan zou ik met stappen van 100 omhoog gaan, dat is mijn ervaring. Oké, okay, ehm... Um, 1100? 1100? Oh, okay. ja. Klein beetje hoger zou ik gaan nog, ik zou naar 1500 gaan. Oh, yeah. Nou, what the fuck, 1500. 1500 euro is goed Leander... Kijk eens, je krijgt van mij 30 euro. Gefeliciteerd. Dankjewel. En je mag het meteen weer afgeven bij het glazen huis bij de brievenbus. Nou, gaan we doen. En dit was het allereerste editie van Hoog Gelachen. Dankjewel. Domien, ik gok dat hij straks met de dames terug gaat De modder in. Ik zag zijn blik al helemaal goed en dat levert allemaal weer geld op. Het mooie is Giel is nog steeds aan het bellen. Als je nu belt met 09091336. Dan krijg je Giel aan de lijn. Kijk. Adres is Henk Boering. Oh, ja, Henk Boering, ik zal hem even wegtrekken. Want anders gaat Henk Boering natuurlijk direct de sms er maar over mailen. Ik heb heel veel Henk. is prima. <laughs> en, en, mag 3FM contact op je nemen als we het plaatje draaien? Jazeker. Klaar zelf. Okay. Zou het zou wat zijn als die zei, nou ik wil liever niet op de radio. Nee, dat uh, was die al Henk. Uh, ik had net al uh, een request doorgekregen, want Marijke de Jong belde hier naar het glazenhuis met 0909 1336. En voeg deze plaat aan. Ah, hoe kerst wil je het hebben? Dit is Band Aid. And do they know it's Christmas. It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time. We let it light and we banish it And in our world of plenty We can spread a smile of joy For your arms around the world At Christmas time But say a prayer Pray for And do they know it's Christmas? En dan nu voor Nelleke, voor Alexandra, voor Art Barentse, voor Daan en Boris, voor Froutje Visser voor 20 euro, voor Kel Koelen voor 25 euro, en voor Richard voor 15 euro. L-M-F-E-O. Sexy. And the This is how I roll, animal print pants out of control. It's red food with the big ass bro and like Bruce Lee Rock got the clout, yeah. Girl, look at that body, girl, look at that body, girl, look at that body. Uh -huh. I work out Girl, look at that body, girl look at that body, girl look at that body. I work out when I walk in the spot yeah, This is what I see everybody Sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Yeah, when well, I'm at know it. Just can't buy them all And when I'm at the beach I'm in a speedo trying to tan my cheeks But This is how I roll Come on ladies, it's time to go We headed to the bar, baby, don't be nervous No shoes, no shirt, and I still get service, Why?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 Kwart voor drie is geworden en uh, Erik Korton hier zojuist uh, binnen is. Hallo Erik. Goedemiddag. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hoe is het met jou? Ja, goed. Ja, het is wel leuk om te weten. Dat is een klein blik achter de schermen. Maar als wij het programma het maken zijn, ook al, ik bedoel, had ik afgelopen nacht... Dan blijf jij maar sms'en naar ja. ons. Van, uh, ja, ik ziet er goed uit, uh, lekker bezig. Ja, nee, weet je wat dat is? Ik, ik kan natuurlijk hier niet, uh, dat zou heel irritant zijn. Gewoon continu achter die deur staan met. oh olé, dat is een <laughs> beetje irritant. Dus uh, ik doe dat via de sms. Ja. Ja. Heel ouderwets ook nog, heb ik begrepen, sms. Maar dat, uh, nou, nee, je kan ook sowieso hier sms'en natuurlijk naar 3333. En ik heb begrepen, dan kan ook je sms'je in beeld komen. En zeker, zo. Dus zeker. Het ja. levert ook nog eens wat op. Nou. Goed, als jij hier bent, ben je niet voor niets. Um, uh, want je hebt een hoop reportages gemaakt, die zijn allemaal uh, terug te vinden. Ook op internet hè? Zeker. 3vm.nl slash korton. Yep. Uh, waar gaan wij nu naar luisteren? We gaan nu naar luisteren, luisteren naar... Um, de, de, vanmorgen liet ik al een stukje horen... uit het district Chibitoke. Dat ja. is in het noorden... in de richting van Rwanda. In het noorden van Burundi. Um, en dat is een hele arme regio. Daar hebben we de problematiek... Waar, waar jullie hier voor jezelf hebben opgesloten... de komende dagen. Ligt daar overal en nergens... aan de oppervlakte. En ik was op een school... om te kijken hoe, uh, hoe kinderen daar... Uh, van water werden voorzien om hun handen te kunnen wassen. En daar liep ik tegen uh, een jongetje aan. Een jongetje van 13 Samuel. En die zei... Uh, ja, heb, wij hebben eigenlijk wel verhaal. Uh, wil je met me meelopen naar, naar huis? Want daar woon me, ik met mijn vader. En dat is dit. Mijn bericht uit Burundi. In het district Chibitoke ontmoet ik op een school Samuel. Hij neemt me mee naar zijn vader en vertelt dat hij nog een broertje had. Mijn broertje is vorig jaar overleden aan de gevolgen van diarree. Can you try to explain to me how how did how did it happen? When did your did your child fall ill and, and how did it go? We zijn hier erg arm en we hebben eigenlijk niet veel. Soms eten we helemaal niks, of soms maar één keer per dag. We hebben geen schoon water. en Er zijn geen latrines. Mijn zoon van 14 maanden werd ziek. Ik had geen schoon drinkwater voor hem. En toen we hem uiteindelijk meenamen naar het ziekenhuis, overleed hij. Hij is 14 maanden oud geworden. Can you, because you don't have a proper latrine, is it possible for you to show me where you where you go when you need to go? Can we walk there? Dat is wel Hey. Yes. Ja. Je kan zien dat deze latrine het is een veel te klein gat er zit geen afdichting op. Je ziet dat er geknoeid wordt. En dat is dus een, aard, een haard voor besmetting. Je ziet er nu al de vliegen vliegen hier rond. Het is op 7,5 meter afstand van de plek waar die ook kookt. Die vliegen stijgen hier op, landen op je eten. Daar kun je vroeglijk van uitgaan. En zo is de kring van besmetting weer rond. We lopen terug naar het huis en hij vertelt me dat hij daar helemaal alleen voor staat. En zijn vrouw weg is. Nee. Ja. Nee. Waarom did ze run away? Because of the situation here or what, what happened? Ze konden ellende niet meer aan. De armoede. En toen ging onze zoon ook nog eens dood. En toen is ze weggegaan. Ja. I can imagine that you are very, very proud of Samuel and is going to school. But you have to work really, really hard for that. Hmm. Ik vind het zo belangrijk dat Samuel naar school gaat. Daar gaat bijna al ons geld naartoe. Ik wil dat hij het later beter krijgt dan nu. Maar het zorgt er wel voor dat we weinig te eten hebben. Samuel, seeing your vader working so hard for, for you to go to school, you can go to school. But he's working really, really hard. How does it feel for you? Hmm. Ik ben heel trots op mijn vader dat hij zo sterk is. Hij werkt zo vreselijk hard waardoor ik naar school kan. Ik help hem waar ik kan, maar hij doet het meeste toch gewoon alleen. Hmm. Wil je mijn reportages uit Burundi niet terugluisteren? Check 3fm.nl slash korton. Dit is waar we het voor doen. Steun 3fm series request.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 A candle and its flame bring back the light. Ja, wat heeft toch een schitterende stem, Bart van Raccoon. En wat weet hij dit mooie te brengen. Shoes of Lightning. Het nummer speciaal geschreven voor de actie waar we nu middenin zitten. 3FM, series Request en daarvoor dus een reportage van jou, Erik. Waar we vanavond het vervolg van krijgen. Ja. Niet zeker, want ik heb, uh, je hoort nu een kort gesprek over de situatie, maar uh, dat verhaal uh, heeft, nog een, uh, heeft nog een staartje. Dus het tweede deel vanavond de rond, kwart voor tien ongeveer. Hey, en, en dan ook nog even, uh, even een leuk bericht, uh, ja. want jij vertelde net even, en dat vind ik toch leuk om dat even te noemen, je, je hebt een peterkind ja. in Kenia. Ja. In 2008 ben ik, een, ben ik een vrouw tegengekomen in een vluchtelingenkamp. Met, die had drie dochters. En, uh, nou ja, long, long, long story short. Um, wij hebben contact met elkaar gehouden. En uh, gisteren is de oudste Ruth uh, aan de Universiteit van Nairobi afgestudeerd. Kijk. Met bul en de hele rotzijn. Dus ik was gisteren een heel trots uh, ja. mens. Ja. En, en hoe, hoe is dat? Want uh, de vraag zul je veel vaker krijgen. Maar ja, omdat we nu midden in de actie zitten. Je ja. ontmoet heel veel mensen. Je, ont, je, je ziet een heleboel ellende. Ja. Je zou het liefst, denk ik, direct alle ellende willen oplossen. Als je, als je daar staat... Dat kan natuurlijk niet. Nee. Je neemt het wel mee naar huis. Maar hou je met meer mensen contact? Ja, ik kan natuurlijk niet. Je kan niet iedereen aan je, aan je hart binden. Dat kan niet. Maar ik kom natuurlijk, iedere reis kom ik wel mensen tegen met, met wie dat wel een beetje gebeurt. Ja. En ik heb, uh, uh, laat zeggen, in drie, in drie landen, dat is eigenlijk in, in Oeganda, in Kenia en in Malawi van, van vorig jaar. Uh, mensen met wie ik heel veel, heel veel contact heb. En met een aantal mensen van het Rode Kruis en die andere landen ook nog, maar echt met, laat maar zeggen. Mensen die, die van onze actie hebben, hebben kunnen profiteren in hun leven. En dan bedoel ik profiteren in de meest positieve zin van het woord. Ja, precies. Want die hebben echt een hernieuwde leven op kunnen bouwen. Lisa bijvoorbeeld in, in Oeganda, in Kampala, een meisje van negen... wat toen echt voor slaag in paniek was... nu twaalf is en op school zit en haar en, en hele leven ja, weer voor zit. Mooi. Dat zijn hele, hele concrete en mooie dingen. En die zitten, die zitten aan mijn hart gebakken, ja. Over je werk mee naar huis... Nemen, gesproken. Ja, maar is in dit geval niet erg. Nee, nee. Nee. Nee. Mooi Erik, dankjewel. Yo. En uh, check het, uh, want echt, alle reportages... ik kan me voorstellen dat je niet alles meekrijgt, maar te vinden op internet... 3fm.nl slash kortom. Serious Request volg je natuurlijk via 3FM. Maar ook okay, op 3fm.nl, op je mobiel en tv. 3FM. Oké, luister even. Al mijn spelers weten van niks. De clubleiding weet van niks. De trainers weten ook van niks...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 bij Albert Heijn doen we er alles aan dat deze kerst lukt. Bijvoorbeeld met deze bonusaanbieding. Alle gourmet minis waarmee u zelf uw gourmet kunt samenstellen. Deze week 2 plus 1 gratis. Kerst lukt gewoon bij Albert Heijn. Zin in een kanje van een kerstboom met bijpassend huis? En de keuze uit een veelzijdig vacatureaanbod? Zuid-Limburg. Je zal er maar wonen.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 Hetos heeft weer een geweldige kortingknaller. De op-is-op -op aanbieding die tot en met deze zaterdag geldt. Nu alle Oral-B handtandenborstels en tandpasta voor maar 2 euro. Maximaal 6 per persoon. Alles voor jou. Etos.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 Ho, ho, ho. Hé, hey, de kerstman? Nee, ho, even met die folders weggooien. Want bij Praxis zijn deze week de bonnen van alle andere bouwmarkten en tuincentra geldig. En de kortingsbonnen van Praxis gelden ook? Zeker. Daarmee krijg je zelfs 25% korting op een product naar keuze. Dit is het nieuws van 3 uur evacuatie door vuurwerk in Rotterdam. Goedemiddag, ik ben Bart Jan Jankunen. NOS om drie. In Heenvliet in de buurt van Rotterdam is zeer zwaar vuurwerk gevonden. Zeven inwoners van het dorpje moeten daarom voor de tweede nacht op rij ergens anders slapen. In een huis werd het vuurwerk gevonden, maar ook grondstoffen om vuurwerk te maken. Hoeveel er precies ligt is nog niet duidelijk. Maar het gaat volgens de politie om honderden kilo's. is zitten in de hoeveelheid uh, en de, de zwaarte van het vuurwerk. Uh, het vuurwerk wordt door de explosieve opruimingsdienst Defensie uit de woning gehaald. Dat is uh, vrijdag begonnen. En zaterdag uh, loopt dat nog door. En dat zegt al iets over de, de ernst van het uh, vuurwerk. De zeven geëvacueerden kunnen mogelijk morgen weer naar huis. De bewoners van de binnenstad van Deventer, die gisteren hun huis uit moesten vanwege een grote brand, zijn nog altijd niet thuis. Ze hebben bijna allemaal bij familie of vrienden geslapen, meldt RTV Oost. Vier historische panden branden helemaal uit en zijn onbewoonbaar verklaard. Er zaten vooral appartementen in waar 21 mensen woonden. Die kunnen voorlopig helemaal niet naar huis. 30 anderen moeten wachten totdat hun huis gestut is. Psychologen schoemelen soms met de klachten van hun patiënten. Uit onderzoek blijkt dat ruim 40% af en toe de klachten van die patiënten overdrijft. Zodat ze die patiënt kunnen blijven helpen. De behandeling van een eenmalig probleem wordt namelijk niet meer vergoed door de verzekering. Maar die van stoornissen wel, zegt de Belangenvereniging van psychologen. Bijvoorbeeld als je een, een belangrijk persoon in je leven verliest, je man of een kind. En je raakt daardoor helemaal in de war. En je, je tegen de depressieve aan. Nou dan, dan heb je soms met een paar gesprekken kun je daar gewoon goed. Uitkomen. Als je dat laat gaan, dan wordt zo iemand wellicht echt depressief. Dan krijgt hij een label stoornis op, namelijk depressief of een angststoornis. En dan mag het ineens wel. Het weer tot slot. Het is een uh, natte dag. Het waait hard. Op veel plekken regent het. Het wordt zo'n uh, 7 graden. In het zuidoosten blijft het tot de avond droog. Morgen buien, maar ook af en toe zon. En het wordt dan een graad of 9. Dat was het. Maar er is nog meer op nosop3.nl. 3FM. Zometeen meer 3FM Serious Request. Zorgkeuzestress? Wij begrijpen dat u het hele jaar door allerlei zorgvragen of dilemma's kunt hebben. Bij Univee staan onze adviseurs altijd voor u klaar. Online, per telefoon of in een van onze 150 winkels. Dat is met zorgverzekerd. Univee, de verzekeraar zonder winstoogmerk, Daar plukt u de vruchten van. Nog één minuut. Mooi pingel. Lekker. Oké. Okay. Kom op Wesley. Woe, lekker hoor. Buitenkantje rechts. In de kruising. Woeh. De Xbox 360 met FIFA 14. Tijdelijk vanaf 199 euro. Dichter bij echt voetbal kom je niet. Zorgkeuzestress? Nergens voor nodig? Kom op 14 of 28 december naar onze Zorgadviesdagen. Kijk op unuw.nl slash zorgadviesdagen. Schade? <truid> Welke schade? Denk niet langer aan schade dan nodig is. Kijk op absautoherstel.nl autoherstel.nl. Vertrouwen op en snel. ABS Autoherstel. Eindelijk een Elfstedentocht? Pakken we goud in Sochi? Worden we wereldkampioen?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 Treintje. Onsecure, premiealert. Je krijgt een seintje om je auto uit te halen. Zo hoef je nooit te veel te betalen. Oh, bedankt. Slim Tim, zo zie je maar. Onsecure, de autoverzekeraar. Bel gratis 0800 2013. Koop voor kerst een oude jaarslot bij Primera. En ontvang dubbele punten op de Primera Spaarpas. Dus 7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 Hi, I'm Chris, and I'm Johnny, and we're from Coldplay. And Anouk here. Help 3FM. Hello, James Morrison here. Please help 3FM by sending in your serious request. 3FM. <coughs> nu, Koen Zwijnenberg. Daar zijn we weer. Serious request. 3FM. When I'm too good, I only get depressed. I was taught to dodge those issues, I was told. Don't worry, no doubt, there's always something to cry about. When you're stuck in an angry crowd, they don't think. Hij zou doen Lidl je en uh, pack-up. Het is 8 over 3, Hallo nieuwe! Het glazen huis. Een plek komt de zon. Eh, nou ja, zon. Hè? En altijd iemand in de buurt die een plaat aan vragen komt. Ja, dat hopen we dan tenminste. En wil je zelf nou ook iets vol? Ja precies. Ja, dat is heel simpel, een plaat aanvragen kan nu, kan altijd, kan 24 uur per dag... via 0909 1336 0909 1336 of natuurlijk 3fm.nl. Het is wel leuk, want als je twittert via de hashtag SR13... 13, dan uh, kom je ook in beeld. Dat is wel leuk, hè? En het beeld kun je allemaal weer volgen via nou ja, de, de, de kanalen van Ziggo en UPC. Natuurlijk gewoon altijd via 3fm.nl en s'nachts ook nog via Nederland3. Um, Leeuwarden, hebben wij zin om even een beetje warm te springen? Ja, maar dan wil ik ook echt iedereen zien springen. Here we go! Ja, even een klein beetje warm worden, want het regent ook een beetje. Dat hebben de mensen hier wel even verdiend. Lekker, lekker, lekker. We gaan over naar Michiel veenstra Veenstra, Die volgt de acht bands die al spelend door Friesland trekken. En onderweg zijn. Hier naar het Glazenhuis. Daar zijn we gek op. Onderweg wordt er natuurlijk geld opgehaald. En ze worden ook nog eens gesponsord. Michiel Friesland, daar is op zich niet heel erg ver weg. Maar waar ben je precies? Op dit moment in Franen en van de het zijn er acht verschillende verenigingen, maar tien verschillende. Uh, samenstellingen. Dus echt, als je de ene gaat komen er nog negen achteraan. Het van alleen maar drumband tot blazen tot mensen met doedelzak. Echt, the works. Uh, Nienke, jij bent in de organisatie van de uh, Serious Street Parade. Hoe gaat het er nu toe? Ja, het gaat echt geweldig. We hadden niet verwacht dat het zo goed zou gaan. Ook met de opbrengsten uh, in de dorpen gaat het echt super goed. Dus uh, ik ben een blij mens op dit moment. Hebben we hebben nu uh, gehad in ieder geval al uh, Dokkum, Steens, uh, Sex en nu Vraneker. Klopt. Waar gaan we nog meer allemaal naartoe met deze bonte stoet? We gaan hierna nog naar Benaldorp. En daarna gaan we naar Leeuwarden met z'n allen. Naar het Wilhelminneplein. Naar het Glazenhuis. Ja, eh, Koen, je hoort vanzelf deze hele bende wel aankomen. Want ja, dit is niet te missen. Eh, uh, ik heb eigenlijk wel een beetje zoiets van een bedrag met 4 nullen, Dat moet toch te doen zijn? Ja, ja, ja zeker. Zeker, zeker weten, ja? ja? daar gaan we voor. Nou ja, top. Uh, Koen, we komen eraan. Ja, leuk, leuk. Ja, drumband, we zijn er gek op. Even een beetje warm springen hier. En uh, hoe lang duurt het nog, denk je, Michiel? Uh, ja, uh, nou nee, ja, ze uh, lopen niet al te snel, want er moet wel muziek worden gemaakt. lang zou het ongeveer duren, denk je, voor we in Leeuwarden zijn? Nou, uh, als het goed is, zijn we om half zeven allemaal uh, bij het Glazenhuis, zeg maar, op het uh, Wilhelminaplein. Half zeven, Koen, etenstijd. Heel uh, oh, <laughs> goed. Dankjewel, Michiel. <laughs> um, de man die overigens uh, ook regelmatig te zien is hier bij de, de journaals natuurlijk, op televisie ook. Uh, morgen zal hij dat weer gaan doen, maar nu uh, uh, bij, bij de drummens dus. Onderweg hier naar het Glazenhuis... Do the wind, the sun, Dankjewel Gert-Jan de Haan, voor 25 euro vroeg u deze aan van de Blue Oyster Cult en Don't Fear the Reaper. En ook 25 euro, dankjewel Martin Kool. Serious Request 2013. Con Wijnenberg. Dit allemaal nou weer? FM. Oh, ik denk dat ik het begrijp. Everybody was nice, the party was pumping. Hey-ya! V.I.O. And everybody having a bar V.I.O. Hey. Oh. I until the fellas start their name callin' V.I.O. And the girls just to the car oh. I oh. hear oh. a pull my oh. shout oh. out Who let the dogs down? Cause you oh, really fondest oh, oh, get out oh, oh, oh. Get back roughy, boss roughy Get back you play, invest in mongrel oh, oh, oh, oh, oh. Gotta tell myself I'm a no-get-angry oh, Hey-ya, E-I-O To so, hey, girls calling them canine Hey-ya, E-I-O But they tell me, hey man, start up the party e i -O. You put a woman in front and a man behind oh, I have a woman oh, shout-out oh. Who oh, let the dogs round? Ho-roo, oh, oh, oh, oh, ho-roo, oh, oh. ho-roo A dog is nothing if he don't have a bone. All doggy hold your bone, all doggy hold it. A dog is nothing if he don't have a bone. All doggy hold your bone, all, all, all it. doggy. First, get fucked, you flee, invest in mongrel. <laughs> <laughs> well, if I am a dog? The party is on. I gotta get my groove, I got my mind, I'm gone. Do you see the race coming from my eye? Walking through the pit, the Digimon just breaking them <laughs> down. Me and my white socks, short, and ganty color. Any color, but I think I knew that's why they call me Pitbull. Cause I'm the man of the land, Where they for me to say, Ooh, let the dogs out. Who let the dogs out? <laughs> hoot, <the> <laughs> hoot. <the> <laughs> Let the dogs out! Let the dogs out van de Bahaman. Dankjewel, Luc Klootwijk uit Elst, Gelderland. En uh, hij had uh, 10 euro over voor dit uh, lekkere liedje. Het is bijzonder om te zien uh, hoeveel mensen er alweer voor de deur staan nou, hier. Nou, nou. De hele dag, trouwens al. En uh, uh, ook hoeveel checks. Hè? Er wordt ook van alles omhoog gehouden. Ik lees gewoon maar eventjes uh, 2270 euro. Uit Vught staat er ook bij. Ik van de piramide. Zie, van, de, van de piramide. Ah, kijk eens. Ja, ja. Uh, ik zie je 11... Uh, huh? Zie je uh, dat goed? 11.000. 11.400 euro. Laat je voor horen daar achterin. Hallo. Ongelooflijk. Ja, en het is mooi om allemaal allemaal dingen voor te lezen. Hier zie ik, hier staat ook nog even 4066. En dat kan ik niet lezen. Uh, uh, Terneuzen. Terneuzen. Ja. Terneuzen doet mee. Terneuzen doet, doet staat erop. Nou ja, uh, fantastisch om uh, in ieder geval allemaal uh, alles uh, te lezen. Uh, okay. Even, oh ja, het is er tijd voor, ik zie het al. Uh, dit betekent ah, één ding, het is een ja, ja, sap alarm. Ja, ja, ja, ja. Kijk nou wie daar aan komt. En daar is die weer. Zo. Wie Gerard Ekdom. Hij is binnen hoor. Wie doet het weer op zijn gemak? Gerard Ekdom. Bij wie zit zijn broekje straks een straat? Gerard ekdom. Wie gaat er keihard uit zijn dag? Gerard Ekdom. Achter. Hé, Geel! Geel is weer. Nou. Zo, jongens, blij jullie te zien. Ja. Ik zou willen zeggen dat het wederzijds is en dat is het ook. Ja, je hebt me daar nou. Waar heb je dit van? We hadden vroeger een sapjes dame en als die binnenkwam hadden we een soort pavlov effect. Nee! En ik ben zo bang dat ik hetzelfde effect op jullie nu heb. Want dan kom ik dus binnen en ik zou zeggen: dit is die je keer gegeten. Ja. En sterker nog, dit is volgens mij waar we het om doen. Ja, Van het zo zeggen. Maar het is echt. Oké. Ik vertel zo wat erin zit. Ja. Maar eh, ik kom natuurlijk ook even de boel promoten vanavond in Act of -café. Nou Ja, En wat was het gisteren weer een feestje bij jou? Hè? Ja, het was één dampende waar <laughs> eh, ja. We waar natuurlijk Rigby kwam optreden. Ik heb zelf nog even een een paar uur eh, de Tsunami kwam regelmatig voorbij. Ah, ah. En, ja. uh, wat zei je? Hoe heet die? Ja. Tsunami! tsunami. Oh. Oh. Ja genoeg, genoeg, genoeg. Dus dat was heel gezellig. En we hadden nou ja, de bediening ook. En we hebben gewoon Martin Gaus weten te tackelen, om maar even te zeggen. Die het kader van Hoolette ja. Dogs zout groen 6. <laughs> groen 6 zes ook ik zeggen. Oh nee. Uh, nee, dat is alle paneel, sorry. Ja, ik uh. <laughs> Moment, ja, zo snel zij. Ik werk nooit met dit ding. Oh, vreselijk. Gaat rustig ik door. Ik zo uh, zeggen, Martin had er een flinke kluif uh, aan om uh, al het personeel. Wat uh, is dat lekker, ja. ah, lekker, hè? Ah, wat is <laughs> dat lekker, hè? En dat ook tegen iedereen roepen. Maar vanavond weer een nieuwe avond in Ecto's eetcafé. Ja, wat, wat staat er op de menukaart? Gooi, hebben even mee. Nou, het leuke is, we hebben natuurlijk een nieuwe SVH meesterkok die komt koken. Dat is Henk Zavelberg. Uh, weer een dessert door Peter Scholte bediening, en dat is wel lachen, uh, Luke Peters. Luke Peters. Oh. En wie is Luke Peters? Hij speelde Berry en ja, ja, ja. En Penosa, ja, ja, ja. de gevangenisbeelden, die zijn daar opgenomen in de band nee. waar wij zitten met het EKV. Dus dat is, uh, dat is extra lachen. Wel oh, even bang dat hij straks aan het tafeltje gaat staan. Is het lekker? Een ja. beetje met dat leriak van? Een Barry. Schuilen. Godverdomme, Barry. Ja, dat ongeveer. Maar ik heb hier de menukaart. Nou, ik zal je besparen allemaal. Cuno doet de wijnen weer. Maar vanavond, dus na het eten om half tien. Ben je in Leeuwarden en heb je zin in een leuke avond? Kom dan naar de uh, Blokhuispoort. Leo Blokhuispoort. <laughs> en voor een tientje mag je naar binnen. Dan hebben we eerst uh, om tien uur uh, Kraken Smaak met een DJ-set. Oh, top. Leuk. Daarna doe ik even een uurtje. En dan de Hilversum House Mafia. Ah, met chip chips smaak en dan niet Zo. Het mag het dus, kosten. <laughs> het mag het kosten. Dus daarom een tientje. Inderdaad, dat kost de entree. En dan ben je hartelijk welkom uh, in Eindoms Eetcafé. En dan nu. En dan nu. Maar dan nu. Willen we weten? Ja, eigenlijk willen we het niet weten, maar goed. Uh, Geer, vertel uh, ons wat uh, zit er in die glazen? Jongens, ik heb slecht nieuws. Het is weer komkommertijd. Oh, ach, ach, ach. Wij hebben een kwart komkommer, oh, oh. een gord een handjevol bladpeterselie en een bak spinazie. Zo zie. Ik geloof dat ik spinazie, dat zorgt voor het groene karakter van deze sap. Het ziet er wel bruin uit voor een groen karakter, maar dat is Nou, Het zuurtje kent zijn oorsprong vanuit de limoen. Door de toevoeging van een halve rozengeur en een bananenschijn... krijgt deze drank een bom aan energie. De wortel-extracten smaken exact... en zorgen dat de sap een haast onverdraaglijk geheel wordt drie ja, Smakelijk. Wat het is dat het lekker? Denk? Ja, dat is niet lekker hoor dit. <laughs> <laughs> geval niet bij. Maar even kijken. Nou goed. goed. Ben, uh, jongen, jongen, jongen. Ik heb een enorme bril op dit uh, oh, vast. Dat is nou. van jou. Die <laughs> is kleiner bril niet? van Giel. Die... Ja, <laughs> ja, dankjewel. Ja, dit, dit zit er echt wel het meest ranzige tot nu toe uit. Deze ja, even in te leven. Echt... Ik heb een... Uh, dat draait toch iets in. Die stukjes. Dat heb je voorgeproefd. Ja, sorry. Heb ik, je ik, geproefd, ik het niet, maar ik heb net uh, <laughs> een stukje... Ik heb een hapje, een slokje genomen. En? en nou, dit is verschrikkelijk. Hé hey, jongens Proost. Ja, ja jongens Proost. Ik neem al iets van die thee die hier staat aan. Uh. Hardcore hoor. Oké, okay, daar gaat hij. Gaddamme. Ja, dit is vies. Uh, ja. oh, dit is, vies. <laughs> dit is, niet, dit is ook niet lekker. Sorry jongens, bedankt, nee. je Goed. weet dat ik van jullie hou. Bedankt voor het uh, goede nieuws. Wij kunnen er meteen, uh, wat dat betreft, door... Uh, <lacht> ...wel uit deze boeren, denk ik. Maar we doen het ermee. Geer, heel veel succes vanavond weer. Dankjewel, jullie ook. Uh, Zet op, mannen. We gaan allemaal weer schakelen natuurlijk met alles wat daar gebeurt. Hier vlakbij het glazen huis hè, kun je gewoon langs. Ekdoms eetcafé. En dit is Tired Pony. In those days we were lions. In those days we were king.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 In those days we were lions. In those days we were kings. Dankjewel, Monique Geven uit Amsterdam. 25 euro voor deze plaats. 50 euro van uh, Ingrid Maat, Nicky Gerbans. 10 euro en José Bakker uh, uit Deventer. Traditie schrijft ze erbij. Elk jaar vraag ik Candy aan omdat het een heerlijk nummer is om keihard mee te zingen in de auto. Na het werk, onder de douche, eigenlijk altijd en overal. 25 euro van José Bakker. Voor Iggy Pop, Kate Pearson en Candy. Dankjewel. Het is de 1 over half 4 hoogste tijd om uh, even over te gaan... naar de altijd goedlachse Liekeveld in Hilversum. Ze heeft goed geluisterd de afgelopen uren. En uh, houd je even op de hoogte van uh, nou ja, wat er allemaal is gebeurd... in een nieuwe series request update. Ja, Koen. En ik vind het altijd zo leuk aan het begin als jij roept... Leeuwarden, goedemiddag! En dat hele plein dat gaat dan zo. Hey! Maar als ik dat hier doe, dan uh, ja, zo. Ja, ja. Dan krijg je namelijk dit... Hilversum, goedemiddag! Ja, dat is toch iets minder, hè? Moet, moet ik het even hier proberen dan? Ja. Oké. Okay. Uh, Leeuwarden, goedemiddag! Oh, wacht, wacht even. Leeuwarden, goedemiddag! Nou jij weer. Hilversum, goedemiddag! Dat is Jim Voorweld. Nou, Wat die leuk? klinkt ook als een oh, mooie mensen. Ik dacht, bijna. je hebt je vader meegenomen naar je werk. Zal ik maar beginnen? Ja, doe dat. 3FM. Serious Request. Update het hele land komen mensen in actie voor 3FM Series Request. En het is mooi om te horen en zien. Leeuwarden is dit jaar natuurlijk de thuisbasis. En dat was toevallig ook de thuisbasis van de Koninklijke Luchtmacht. Daarom belde Janine Hennis Plasgaard, minister van Defensie... vanmiddag naar het Glazen Huis om een vlucht voor vier personen... met een Alouette-helikopter aan te bieden. Je weet wel. De Alouette is helemaal, of bijna helemaal van glas. Dus je hebt waanzinnig zicht. Het, zoals ik zei, het is een van de meest gebruikte... maar ook de oudste helikopter die wij nog operationeel... Het is dus een oud beestje, maar wordt nog vaak gevlogen. Maar gewoon wel veilig en, en zo, hè? een beestje. Ja, natuurlijk. Nee, gewoon Hartstikke wel veilig, omdat hij ja. oud is en zo, maar dat is gewoon beproefde techniek, toch? Ja, met die helikopter word je inderdaad veilig naar het ministerie van Defensie gebracht, waar je gaat lunchen met onder andere de minister van Defensie. Bieden kan op 3fm.nl slash veiling. Timor die zoekt in Friesland naar mensen die in actie komen voor serious requests. Zo kwam hij bij een paar fanatieke biljarters terecht. Elk punt dat ze maken levert geld op, maar kunnen ze het eigenlijk ook wel een beetje. Even kijken of hij na 24 uur nog steeds een punt kan scoren. Wat moet je doen? Je pakt de witte bal? Ja, ik speel met wit en dan moet, uh, het is de bedoeling dat ik uh, geel en rood ga raken, beide. Ja. Op dat moment heb ik een bol en dan krijg je dus het afgesproken bedrag. Het gesponsorde bedrag van de persoon die dat uh, daarop ingezet heeft. Je ziet wel de ballen onder hun ogen, ja, trouwens. Ja, wat ging daar nou mis? Ja, een beetje te dik geraakt, maar ja, dat is ook vermoeidheid hoor. Normaal moet zo'n bal gewoon raken. zijn. Dat levert niks meer me op. En Paul, je weet het natuurlijk. Ja. Butterbré en green cheese waar dat net zeker ken is geen brug te vriegen. Zo is het ook. Ja, precies. Bel je 0909-1336 om een plaat aan te vragen. Dan kom je terecht bij iemand in het callcenter. Daar zit het belteam de hele dag te bellen. Maar na een paar dagen zijn er al wel wat fysieke klachten. Zoals... Telefoon, arm, verzoekjes, rug, belvermoeidheid, callcenter, hoofdpijn... last van het requestgevricht. Daar kunnen we wat aan doen, toch? Ja, zeker weten. Komt helemaal goed. Dat betekent automatisch dat hier dus even niet gebeld wordt. Dus de telefoon die bij jullie staat in het glazen huis... Ja.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 Ging ontspannen, kon je dus direct naar het Glazen Huis bellen. En als je denkt dat dat onmogelijk is, dan is hier het bewijs. Kijk, dit is geel nu. Oké, en wil je nog met een bepaalde. Het is net alsof hij in een ruimtestation ISS zit. Maar goed, André Kuipers komt er de laatste nacht. Nee, was. Hij zit echt hier nu aan het kletsen. Dat vind ik gewoon een van de Hier in, in, in de studio. Ah, super gaaf, dat werkt Bart. 3FM. Serious request. Update. Dat was hem. Straks krijg je weer een nieuwe update van me. En check ook 3FM.nl om zelf in actie te komen. Dat was hem. <laughs> Sorry Lieke. <laughs> leuk dat je luistert. Ja, nee, nee. nee. Ik heb het allemaal meegekregen hoor. Maar uh, ik was even iets uh, met Giel aan het uh, Excuses. Je was alweer klaar. Volgende keer iets langer. Oké, okay, ja. Ik zal het proberen. <laughs> ja, leuk. En uh, doe de collega's daar een hartelijke groet ja, in. Ja, uh, zal ik doen. Het daar ook. Hè? Heel heel hard. Komt goed. Oké okay, Lieke, dankjewel. Doei. Hoi. Over naar René van de ABB. Daar is René van de daar is René van de ANBB Is er file op straat? Hij vertelt waar hij staat Daardoor kom je dus nooit meer te laat Zo René'tje! Zo Koen! Cool. Ja, is niet veel te doen. Ja, het, het valt wel mee op niet de weg. Veel te doen, niet veel te doen. Waar heb je het over? Nou ja, Hier is heel veel te doen, hoor. Ja, ik heb het over het asfalt. Hè. Oh, gelukkig heel goed. Ja, en daar, Er is wel een ongeluk gebeurd een half uurtje geleden bij Klopen Diemen. En dat levert nu een file op uh, vanuit Amsterdam op de A1 naar Amersfoort. De weg is wel weer vrij. Maar tussen Klopen het Watergraafs meer en Diemen mag je nog aansluiten in 3 kilometer. Ah, dat was hem al. Zet toe. Ah, heel goed. Uh, dankjewel René. Hoi. Mark, goedemiddag. Goedemiddag Koen. Mark Leeuwenrik uit het mooie Tilburg. Ook jij hebt een bijdrage voor Series Request Onwijs. Dank daarvoor. Ja, graag gedaan. Uh, twee vragen. Ja. Hoeveel mag ik noteren? 10 euro. 10 euro. En de tweede vraag. Voor welke plaat? De um, Polyphon Extreme. Hold me now. Dankjewel. You started the day with a mood and a shake. And along with his soul and his love Ook dat is de Serious Request. We draaien alles. Dus ja, het gaat van rock naar dance. Naar uh, ja, jazz. Jazz, klassiek. Mag allemaal vraag je plaat aan. 09091336. 1336 Hoor je gek van telefoonnummer? 09091336. We blijven dat noemen, want het is belangrijk. Vraag je plaat aan en je hoort hem terug hier vanuit het glazen huis. Daar waar wij twee brievenbussen hebben. Dat is mooi, want uh, dan hoef je ook niet te lang in de rij staan als je langskomt. En bij de linker brievenbus, brievenbus nummer 1, vinden wij mannen in witte pakken. En puntpus. Nou ja, in ieder geval een gele muts op. Hallo! Goedemiddag, kom! Goedemiddag, wie, wie, wie bent u? Mijn naam is Jo van der Veen. Goeiedag. Goeiedag. En even kijken, heeft het iets met eten te maken? Het heeft wel iets met eten te maken. Is het, is het iets met de bakkers? Ja. Oh, mijn god. Ja, sorry. Is ba met banketten voor of alleen brood? Allebei? Oh, allebei. Dus ook gewoon lekkere taarten. Het spijt me. Met Pijn erover. Heerlijk. Oh. <lacht> Oké, okay. nou, laten we het daar niet over hebben. Maar um, jullie staan hier met uh, heel wat man in witte pakken. En ik zie een hele grote check. Daar waar overigens nu nog een enorme pleister over het bedrag zit. En dat, ja, dat wekt toch mijn nieuwsgierigheid. Dat klopt, Connick, ik zal het uitleggen. Wij zijn uh, namens 500 Nederlandse brood- en maquetbakkers. En onze grondstofleverancier uh, Zelandia. Zijn wij passioneel aan de bakken gegaan om iedere nacht heerlijk vers brood of een heerlijk vers uh, cake te bakken. Speciaal voor Serious Request. Dat hebben we natuurlijk uh, met een goed hart gedaan. We onderschrijven jullie doel van harte. En ja, al die bakkers die, die doen dat met liefde en plezier. En ik zou heel graag uh, willen dat uh, de bakkers aan de, aan de achterkant hier van mij de check gaan onthullen. Oh. Om alvast een tussenstand te uh, gaan onthullen. Oh, dit is nog een tussenstand, begrijp Ja zeker. dat, dat okay. is nog steeds te koop in onze winkels. Oh, yeah. wow. 50.120 euro! Dat is, dat is dus nog maar een tussenstand, begrijp ik. Het is nog maar een tussenstand, Kom. Het is nog steeds te koop in onze winkels. Nou, ongelooflijk. Wat een fantastisch bedrag. Er staat gewoon even een halve ton hier voor de deur. Ja, zo, zo simpel is het. Jongens, onwijs bedankt. En ik zou zeggen, applaus voor jezelf. Heel erg graag gedaan. Dank je wel. Hoi. Oh, wat gaaf. Wat een enorme bedragen zijn dat. Uh, grote bedragen, ja, ze zijn, ze zijn echt uh, fantastisch en uh, meer dan welkom. Kleine bedragen overigens ook, hè, want ik kan me voorstellen... dat je die 50.000 euro niet zomaar op de bank hebt staan. Uh, in dat geval zijn kleine bedragen, ja, die, die helpen ook. 1 euro. Voor 1 euro kan een kind een maand lang handen wassen. En uh, dat is voor ons natuurlijk uh, doodnormaal. Hè? Dat doen we iedere dag meerdere keren als het goed is. Maar um, ja, in, in de rampgebieden is dat alles behalve normaal. En is zeep letterlijk van levensbelang. Dat is voor 1 euro. Dat je dat eventjes weet. Voel je, je vooral dan niet verplicht om uh, ja, in één keer met, met meer dan dat te komen. Als je, als je het niet hebt. Zo simpel is het. Is het jouw hartslag? Dat uh, cool is? Uh, is niet mijn uh, hartslag. Nee. Maar wel een hartslag van een toen nog ongeboren kindje. Uh, met dat hele mooie liedje wat heel erg veel is aangevraagd. En daarom draaien we dat natuurlijk met liefde. Niels Geuzebroek and take your time, girl. Safe and sound Girl Kleine rectificatie, want uh, het kindje, ik zei het toen nog ongeboren kindje... het is nog steeds uh, ongeboren, dat je het even weet. Een nieuwslezer van uh, collega Radio Station, Radio 538 was dat. Uh, een op maat gemaakt liedje, dat gaat over Niels Geuzeboek. morgenochtend ook doen, hier uh, vanuit het Glazenhuis. Dus morgenochtend in de ochtendshow bij Giel, dan weet je dat... 3FM. Serious request. The Playboys. Ja! Hoogste tijd om weer eens eventjes over te schakelen naar de Playboys. Daar hebben we het over Barend en Wijnand. Die trekken door het land om zoveel mogelijk geld op te halen. Wat achtergelaten wordt op de schotels op het toilet. He, daar liggen dan meestal ja, gewoon een paar kleine muntjes. Maar kleine muntjes bij elkaar zorgen natuurlijk ook weer voor een, ja, een mooi bedrag. Uh, ik hoor het al, ik zie Barend er staan. Mannen, hoe uh, diep staan jullie nu weer in de drap? Nou, uh, we staan niet alleen diep in het rand. We staan in Enschede, Enschede, Willem Schoonmaak. Laat je horen! Ah, wat is dit lekker, zeg. Wat is dit lekker? We komen op de zaterdagmiddag even binnenvallen op een kerstborrel met heerlijk Chinese eten gemaakt door de baas zelf. Uh, zeg even je naam, die ben ik net even vergeten: Theo Willems. Theo Willems zelf uh, van uh, ja, Willems Schoonmaak. De man die vorig jaar in Enschede voor het volgende zorgde. Hè? Wij hebben vorig jaar het glazen huis uh, zes dagen voor niks schoongemaakt, ook voor en na die tijd. Maar ook de bewaking gedaan, want we hebben ook nog uh, thema beveiliging. Dus ook met het neus hebben we de bewaking gedaan voor ons. Hé, hey, dat was het een jaar geleden, maar eens geleden nog even één keertje. Wat een fantastische editie was het. Applausje voor de en voor de schoonmaak! Hé yeah. hé hey, hey, en dan het personeelsfeest. en Een uh, ja, jaarlijks uh, terugkerend uh, fenomeen natuurlijk. Wat is de sfeer vandaag? Hoe, hoe zou je het omschrijven? Beter dan andere jaren? Ja, ze wisten dat jullie kwamen, dus uh, de sfeer is helemaal goed hè. Maar die is altijd goed hier hoor. Hé, hey, en anno 2013. Uh, toiletten, daar zijn wij nu mee bezig, de Playboys. Hoe is het in het schoonmaak geweest? Ja, gaat ja, er veel toiletten schoonmaken. Ja, ja, ja, heel goed. Oké, okay. ga naar de geld, of, ga naar de geld, ga naar de play en neem geld mee, Wijnand. Eh, als het goed is, uh, kun jij op dit moment naar het toilet lopen. Even een sfeertje prikken, even een sfeertje prikken, prikken de, en over, kijken de, hoe de, ze de, erbij is. Zit mijn vrouw hier? Ja, zit. zijn we al naar de wc geweest, toch? Ja, hoe vaak? En dan is er goed betaald de ja, tafel, ja. Nou, Dat is de grote test, want er moet natuurlijk even gekeken worden. Goed, hier hebben het gezellig meneer. Heel prima gezellig. Ah, hier, dat is toch heerlijk, Het is toch een beetje weer thuiskomen in Enschede na nou, vorig jaar. Ja, ja, ja. Hier al de zeepjes staan opgesteld, we hebben geld. Nou jongens, hey, even doordrinken nou, we moeten naar de wc hè? Ja, Plassen, Plassen, plassen. Racist. Ja, ze... De grootschap betalen we gewoon 10 euro hè? Hij ah, wel. Ga ik even binnen checken, wc'tje in. Oh, dat is heel top. Vergeet niet te betalen, hè! Goed, nou, de wc is in ieder geval gevuld. Wat we even niet moeten vergeten is dat hier het, uh, nou, het kleine geld wordt hier neergelegd en je zegt het altijd al. Wie het kleine niet eert is het grote niet weer. Maar uh, jullie hebben een heugelijke mededeling hè, als het gaat om Security Quest 2013. Nou kijk, ik, ik, ik, ik weet niet wat er op ligt. Maar goed, mijn broer is van de Financiën. Daar heb ik geen bestel van. Dus wij doen een extra donatie en dat zegt zo zelf even. Nou, ik heb net een kleine inventarisatie gehouden. maar volgens mij hebben we met elkaar een kleine, iets over 200 euro bij elkaar gebruikt. Nou, daar mag alvast voor geklapt worden, hey! fantastisch. Nu al, nu al. Maar wij als Willemsen schoonmaken en thema beveliging maken daar 500 euro van. Oké okay dan, nou laat je horen, en hey! Ja, Ja, uh, we moeten ook weer door. Koen, even voor jouw informatie, het was een beetje stressvol. We hebben Richard Hekken, een van de beste en grootste René vroger imitator. Hey, daar is hij. Ik mag weer verder. Ik zou zeggen, terug naar het glazenhuis. En en schredenig even een keertje. Applausje voor jezelf! Oké. Okay. Ah, lekker bezig hoor, die playboys. Lekker bezig. En zij halen geld op. Ja, dat doen we eigenlijk allemaal bij 3FM, want wij zitten wel in het glazenhuis. Maar echt, iedereen is bezig. Cross door het land of is hier in Friesland bezig, terecht. Ah, favorietje van mij, dankjewel Nicolette. 10 euro voor Poco. We got all night, let's take a Tell me your secrets, I'll tell you mine. When it makes us feel. Call it love. Lekker. Ah, wat ook lekker is, is gewoon de blik naar buiten. Hier vanuit het glazen huis. Want ik weet, heel veel mensen kijken dan wel naar binnen. Maar als ik naar buiten kijk en als wij naar buiten kijken met z'n allen... ziet dat er ook mooie uit lachende gezichten. Lieve mensen hier voor de deur. Hallo lieve mensen voor de deur. Hallo. En aan die kant ook. Hallo. Oké. Okay. Ik ga Paul en Giel er even bij halen. Want er komt weer een momentje aan. Is het koud buiten eigenlijk? Ik zie heel veel mensen nee, maar dit is dus eigenlijk de bedoeling om heel hard dan gewoon ja te zeggen. Hé hey Leeuwarden, is het koud buiten eigenlijk? Oh. Nou, dan stel ik voor om daar eventjes wat aan te gaan doen. Tot op dit moment is dit nog de meest aangevraagde plaats. Maar of dat straks ook nog zo is, zullen wij horen van de Bart Arens. Dan leggen we weer een lijntje met het callcenter. Maar het is wel een liedje dat het hier in ieder geval onwijs goed doet. Dus ik wil jullie van links naar rechts. En voor jullie is dat er precies andersom zon van rechts naar links allemaal zien springen op tsunami. De zekerheid voor de mensen thuis die nu kijken via televisie of luisteren via radio. Um, Leeuwarden, waar is dat, is dat feestje, serious request volg je natuurlijk via 3FM. Maar ook op 3fm.nl op je mobiel en tv. 3FM. De meeste huisartsen kiezen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering van Movier. Waarom? Als huisarts weet ik: voorkomen is beter dan genezen.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 De op-is-op-aanbieding die tot en met deze zaterdag geldt. Alle aanmerken gezichtscremes. nu met 50% korting. Maximaal 6 per persoon. Alles voor jou. Etos. Ook apothekers en tandartsen gaan naar movier.nl slash zeker van inkomen. Het is weer salonnepromotion bij uw Renault-dealer. Kom tot en met 5 januari naar Oud Word Nieuw.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 Want de tandart zit niet in de basisverzekering. Heb jij ook een vraag aan die pender? Twitter hem dan met hashtag Zorgservice. Er wordt nogal eens gedacht dat zonnepanelen alleen energie opwekken bij zonnig en mooi weer. Maar ook hard je winter wekken zonnepanelen energie op. Dus zelfs tijdens bevolkt weer geeft de zon u energie.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 De verleidelijkste kerstcadeaus vind je bij Easy Paris Excel. Met tot wel 64% korting op heel veel topgeuren. Zoals Chopard Wish. 75ml, nu voor slechts 25 euro. Fijne feestdagen.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 Dit is het nieuws van 4 uur. Politie druk met schietpartijen. Goedemiddag, ik ben Bart-Jan Kuhne. NOS om 3. In Amsterdam en ook in Schiedam is vanochtend vroeg geschoten. In een café in Amsterdam werd een man van 29 in zijn been geraakt. Hij werd vervolgens door de politie buiten op straat gevonden. De man is inmiddels geopereerd en een verdachte van 38 is opgepakt. In Schiedam werd een gewonde man uit een huis gehaald die daarvoor op straat was beschoten. Daarvoor zijn vier verdachten opgepakt. Ook hij moest naar het ziekenhuis. De aanleidingen voor beide schietpartijen zijn nog onbekend. Zeven inwoners van Heenvliet, dat ligt bij Rotterdam... kunnen twee nachten niet thuis slapen. Bij hun in de buurt is zwaar vuurwerk gevonden. Hoeveel precies is niet duidelijk, maar het gaat volgens de politie om honderden kilo's. Dit ontstijgt elke vorm van vuurwerk. Dit is het spul waar op 1 januari mensen hun, hun arm aan verliezen. Uh, en ja, het is ook van de gekke dat zo'n grote hoeveelheid in een woning uh, lag opgeslagen in een vuur. We zijn bijzonder uh, blij dat we dit hebben aangetroffen en dat nu uit die woning kunnen halen, want dat was gewoon levensgevaarlijk.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 Het weer, tot slot, de regen die trekt naar het oosten. Komende nacht en morgen overdag trekken meerdere buien over het land. Maar morgen breekt soms de zon ook door. Het is dan 9 graden. Maandag blijft het lang droog en gaat de zon ook schijnen. Dat was het. Er is nog meer op nosop3.nl. 3FM. Zometeen meer. 3FM, Serious Request.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 Promovendum is de nummer 1 in zorgverzekeringen voor hoger opgeleiden, middelbaar en hoger personeel. Geen zorgen. Promovendum.nl Verras elkaar met Bruna, want bij Bruna vind je verrassend veel kerstcadeaus. Van de leukste kalenders tot je favoriete tijdschrift. En van de spannendste thrillers tot Jamie of Rudolfs Bakery. En ho ho! Bestel je op bruna.nl? Dan betaal je geen verzendkosten. Blij met Bruna! U heeft nog maar 10 dagen de tijd om de zorgverzekering van Promovendum aan te vragen. Via bruna.nl worden dus al je kerstcadeaus gratis bezorgd door PostNL. This is Tim and this is Tom and we're from Keen. Hoi, ik ben Carlo Emerald. Steun 3FM. I am Stromay sending your serious requests. Let's clean this shit up. 3FM. Nu. Koen Swijnenberg. Serious request. 3FM. En fight for your rights. Aangevraagd door Gilles de Jong voor 25 euro. 10 euro. Dankjewel, Luc Krekels. Familie van de knaap. Er, er ook 25 euro voor over. En hetzelfde mooie bedrag. Echt fantastisch hoor. Sebas Koenraads uit Middelburg. Allemaal voor de Beastie Boys. Uh, dankjewel. 3FM, serious Request. Jouw plaats kan ook zomaar gedraaid worden. Moet je hem wel even aanvragen natuurlijk. Het callcenter 0909-1336. Als je op dit moment even in de auto zit en denkt: ach, ik heb het nog niet gedaan. Doe het gewoon. Vraag een plaat aan. Mijn bijbehorend geldbedrag. En we gaan het voor je draaien. En je steunt daarmee natuurlijk het Rode Kruis. Die doen daar fantastische dingen voor. Um, vanavond. Ja, het is toch al tien over vier. Vanavond. Uh, live in de televisie uitzending. Iedere avond om half acht op uh, Nederland 3. De uitzending van Serious Request. Gepresenteerd door Sophie Hilbrand. En aan het eind van die uitzending. Dan uh, krijgen wij wederom een nieuwe tussenstand. Dus zo rond half negen zal het zijn. Komt zij hier in het glazen huis. En echt de echte afgelopen twee dagen. Fantastisch. De eerste dag al meer dan een miljoen en gisteren zelfs meer dan 2 miljoen. 2,3 miljoen is de huidige tussenstap Vanavond dus weer een nieuwe en die kun je nog beïnvloeden... door een plaat aan te vragen of te doneren via 3fm.nl. Dan nu naar de man. Ja, ik heb er wel een tijdje naar uitgekeken. Ik heb hem de afgelopen dagen ook al gesproken. Ik moet zeggen, ik heb hem ook een klein beetje ontzien. Maar er komt vanaf vandaag een verandering in. Je kent hem van de EO... Bij de Eoga Klas van Kruisten. Ja. Bij de Eoga Klas van Kruisten. Klaas van Kruisten. Klaas van Kasten. Klaas, Klaas, Klaas van Kruisten. Klaas van Kruisten. Ja, hij lacht wel, maar hij vindt het eigenlijk niet meer leuk. 3FM. Serious request. Maar Klaas van Kruistum, ja. De man die door het hele land op zoek gaat naar acties die dan luisteraars hebben georganiseerd voor 3FM Series Request. Ik weet, dat zijn er echt ongelooflijk veel en dat is echt te gek. En Klaas probeert iedere dag met een bus vol helpende handjes dan langs te gaan bij de acties die de mensen dus voeren in het land. Vanmorgen, Klaas, was je bij Golfclub in Diepenveen. En waar zit je op dit moment? Ja. Nou, ik ben van de ene kant van het land uh, naar de andere kant gereden. Overigens, Koen, ik zal mijn baas even bellen. Dan kan jij die jingle heel vaak draaien. En dan ga ik hem vragen: uh, elke keer Europa, tijd, Europa. dat hij dat het geld oplevert. Ja, precies. <laughs> en, en hoe meer, hoe beter. Dus dat komt al wel goed. Maar dan ga ik er even achteraan voor je. Uh, ik ben naar uh, Egmond aan zee gereden. Het is hier stormachtig. Ik zag al dat de Bijenrader een uh, weer weerwaarschuwing afgaf uh, voor uh, de kust. Maar de mensen die hier zijn, die hebben er echt dikke, dikke scheid aan. Nika, wat zijn jullie aan het doen hier? We hebben een actie opgezet om zoveel mogelijk windsurfers, kitesurfers en golfsurfers suppers, nou ja, noem maar op, iedereen het water in te krijgen om zo zoveel mogelijk geld op te halen met een uh, dikke show. Ja. Vorig jaar voor het eerst gedaan, maar alleen de allerbeste die zijn hier nu eigenlijk aan de, aan de gang hè? Ja, vorig jaar gingen we longboarden, ook een boardsport, maar net even anders. En uh, dit jaar hebben we alleen de allerbeste op het water, want de omstandigheden zijn uh, behoorlijk pittig. Ja. Er is er hier eentje naast me, die vliegt bijna weg. Ja, er wordt iemand hier aan een tuigje vastgehouden, want jij hebt net al het water opgeweest. Is dat nou uh, kicken ja? Ja, dit is wel echt de uh, ultieme kick dit. Harde wind, hoge golven en hoog springen. Ja. Eh. Al die gastencoezen staan er hierbij alsof het niks is, terwijl ik hier compleet verregend <laughs> op het strand sta en me ook een beetje zorgen maken om de auto die ik uh, gemakshalve maar het strand op heb gereden, die is langzamerhand ook onder water kwam te staan. Hey, even over de centen, Nika, want hoe zit dat? Nou momenteel uh, hebben alle, nou ja, borders, zeg maar hebben geld al ingeleverd. Uh, we hebben ook van. Passerende mensen hebben geld binnengekregen. Via internet hebben we geld binnengekregen. En op dit moment zitten we op 280 euro. En we zijn er nog niet eens. Moet je kijken, moet je kijken, moet je kijken. Wat tof. Nou, en om even een kleine demo te geven. Zo zal ik dan maar weer eindigen, Koen. Dan vlieg ik de lucht in met jou. Klaar voor? Ja, Ik ben nog helemaal klaar. voor. Wat jullie ziet, uh, jongens, als je radio aan het luisteren bent. Ik hang achter uh, deze man. Oh, oh, hij heeft En hij maakt sprongen. En ik hou hem vast. Nog een sprongwagen. En ik word weg. Max tegenhouden. Oké, okay. we gaan nog één grote run maken. Koen, later. Doe maar. Oké. Okay. Oh. Ja, het, is, het is heftig om te zien, want hier in Leeuwarden... valt het allemaal wel mee. Ik zie de boompjes een beetje heen en weer gaan. Maar ja, aan het strand, aan de kust... daar waait het natuurlijk allemaal veel harder. En het ziet er very impressive uit wat, wat ze daar allemaal aan doen zijn. Klaas helpt de mensen in het land. Uh, check het allemaal op 3fm.nl Slash kom in actie. Want daar staan alle initiatieven vanuit het land. Fantastisch. Goed werk Klaas. En we komen natuurlijk later bij je terug... om uh, ja, ja, te horen van je waar je overal mee bezig bent. Dan nu een plaat voor Dick de Mol. Hij vraagt hem aan en zegt daarbij een prachtig nummer. Beste zangers van dit moment. En dan heeft hij het over... Uh, een zanger, James Morrison, en zangeres... Nelly Furtado. Voor 10 euro is hier... Broken Strings. Let me hold you... for the last time. It's the last chance to feel again. But you broke me. Now I can't feel anything.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 Morsen en Nelly Furtado. Twee stemmen die eh, prachtig bij elkaar passen. Hé, uh, hey, daar gaat een deurbel. En Paul Robbing loopt naar de deur. Nou. Om eens even te kijken. Ja, ik, ik, zou, ik zou eigenlijk hey, willen zeggen wie hey, dit is, maar dit is hey, natuurlijk... Marcelino Wunderlich! Marcelino in de house. Chris Gotti, lieve leute! Schwijzen even! Zelf is hier! Oh, ik doe een kopje in. Ja, natuurlijk. wat, waar, Hoe is het hier, jongens? Dit is zijn heet, hè? Koning alcohol, hallo Marcelino! Hallo Leerwaarden! En hallo lieve vriend. Ja, dit, dit is de presentator van Das Kunun Sannefest, wat we ja, nou ja, eigenlijk weer net op hebben zitten. Hij lijkt heel erg op Ruben Nicolai, maar dames en heren, mag ik een groot applaus voor niemand minder dan de one and only Marcelino, Marcelino. Wunderli! Oh, Heerlijk, heerlijk. Het is uh, te huis gekomen, hè? Ja, Zo voelt het een uh, beetje. Hoe is het, Marcelino? Nou? Het gaat ontzettend goed. Het gaat heel erg goed. Ja? En ik ben heel blij dat ik ook mijn steentje kan bijdragen aan jullie prachtige initiatief. <laughs> uh, want jullie halen natuurlijk hartstikke veel geld op voor het goede doel. En het moet ook. Dat goede doel dat moet geld hebben. Uh, daarvoor ga ik straks. Mag ik zeggen? Ja, jij mag zeggen. Ik ga straks het podium op, lieve mensen in Leeuwarden. Oké, oké, oké. En ik heb speciaal voor de gelegenheid heb ik een kersthit geschreven. Daar hebben we het over gehad. Dat is jouw radio uitzending. <lacht> en um, die kersthit die staat vanaf maandag. Op iTunes mm -hmm. oh. en alle opbrengsten van Gaat naar Serious Oké, oh, cool. okay, okay, heel goed. Je gaat, uh, je gaat dat nummer straks niet doen, maar het is misschien goed, want we hebben hem een klein stukje laten horen al in de Koenen maar om dat dan nu even uh, nog even een uh, klein stukje af te stoffen. Hoe heet die Marcelino? Bitte Bietersnee. Bietersnee. Voor alle ja, leuten. Kijk maar. Een wonderlijk weihnachten. Dat wette draußen, oh, ah, dat wette draußen is scheiße. Maar dat feuer is om zo heiße. Irgendwo anders, ik zou nee snee, bitte snee, bitte snee. Jawel. Die kunnen ze toch meezingen straks. Ja, dit kan iedereen meezingen. Ja, helemaal goed. Marcelino, helemaal top. Het betekent: dit liedje is nogmaals vanaf maandag op iTunes te downloaden. Zeker. En de opbrengsten gaan helemaal naar Series Request. Helemaal naar Series Request. Straks tijdens het optreden van Marcelino op het grote podium, de Mainstage, gaan er ook collectanten door het publiek heen lopen. Ah, oké. Okay. En die gaan dan dus tijdens het liedje rammelen met die bus en dan is de bedoeling dat je daar je geld in... Daar schrok ik even van. Sorry, daar ligt er ligt allemaal geld. Ja, er ligt allemaal ja. geld. Ja, dat is een beetje het principe van... Je bent hier natuurlijk voor het eerst. Dat ja, dat, ik, ik, nee, wij ja. hebben dit helemaal niet in Duitsland. Hè? Nee, nee, nee. Nou, maar dus, dat is ja, in Nederland en trouwens ook in België ja. en in Kenia en in ja. Zwitserland. Het gaat allemaal over. En in het ook, ja. hè? He? Bij een hunebed. Bij, oh ja? Bij een hunebed. Nou, ja, ik heb trouwens gehoord dat er een paar gasten die, uh, ja. die ook in een glazen huis zaten. Die bedoel of, ik. Een diesellocomotiefje uh, die, die, of dieselgenerator uh, stond de verkeerde kant op te blazen. Die zijn ongeveer ja. vergast in hun eigen nee. glazen huisje. En die nee. moesten naar het ziekenhuis ook ja. echt. Ja. Oh, uh, en het is echt waar, maar... Tegen de regels in. Maar, maar echt... ze mochten eigenlijk niet <laughs> eruit natuurlijk. <laughs> ja, ik ben nogal van de regels, moet je ja. weten. Ja. Ja. Waarop mijn vader mij dus net uh, twee uurtjes geleden belde. En zegt: gaat wel goed. Ik heb gehoord dat de hele actie stil ligt en dat jullie naar het ziekenhuis oh, zijn. Nee, dat is, waar, echt zin, nou, is een ander glazen huis. Oh, ja. Overigens je er... je kan hij wel vergast worden, maar dat zijn meer ja. onze eigen ja, dampen zo. natuurlijk. Ja, ja. Nee, nou, dus... ik wou zeggen het is goed dat het geen geurtelevisie is hier roofdieren <laughs> ja. Roofdierenlucht een beetje. Ja. Het gaat overigens met de jongens nu weer helemaal top, dus okay. dat is zo goed oh, om te oh, zeggen. Uh, Marcelino, ja. dank voor jouw komst naar het glazen huis. Veel dank. En uh, nog één ding voor de veiling. Uh, deze sjaal, je kan zeggen, je gaat toch niet je eigen merchandise Dat is zo, maar deze sjaal is heel bijzonder, want die heb ik zelf nog gedragen, hey. oh, okay. ah. dit is een persoonlijke. Je bent niet asociaal. Nee. Even naar ruiten. Ik, stel ik snap hem. Oh, je... Heel goed. Dames en heren leerwaarden, een groot applaus voor Marcelino Wunderlich. En zo, meteen. zo dadelijk treedt hij daarop op... In, op, uh, op het Main Stage. Of hoe zeg je dat Marcelina? Hoe noem je dat ook weer? De Main Stage. stage. Oké, okay, gaat hij uh, zo dadelijk uh, optreden. Helemaal te gek. En dus ook nog een Veiling item. En een eigen liedje gemaakt. Wat wil je allemaal nog meer? Check het op 3 vmnl Slash Veiling. Dan nu. Muse. Dit is Big Freeze. Here, here. Are you still? Just Ja.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 Dankjewel Jan Goethart, Maren Wielersen en Anita Kossen. En eh, uh, oh, ik was even in de war, want ik weet een andere Anita aan de lijn. Dag Anita. Hallo. Dit, kom, is, dit, is, dit is Anita Pander, toch? Ja, dat klopt. Ja, nee, oké. Okay. Even voor de duidelijkheid dat jij niet de Fornambulance hebt aangevraagd, maar net even een andere plaat uh, natuurlijk. Ja. Uh, ik moet even de, een dienstmededeling doen. Een dienstmededeling, dames en heren. Serious ja. Request. Er kan gebeld worden natuurlijk. 1, 3, 3, uh, heel simpel op het telefoonnummer 0909 1336. En Giel Beelen zit voor je klaar. Voor je klaar. Ja. Hallo, hallo, hallo. hallo. Hi. Bel 3M. Ja, ik ga nu zitten. Ja, want uh, we hebben zoals gezegd uh, hier in de hoek van het glazenhuis een uh, telefoonstekje staan. En nu, maar dan ook echt nu gaat Giel zitten. Doet dus een headsetje op en er kan gebeld worden en dan krijg je Giel aan de lijn. Als dus je nu belt moet je het echt nu doen. 0909-1336. Is dat niet leuk Anita? Hartstikke leuk. Dat dacht ik. Oh jij komt uit Friesland of niet? Ja zeker. Ah, ik, uh, ik ben hier op mijn werk. Dus uh, het is helemaal gezellig hier. Wat voor werk doe je? Uh, ik ben uh, tegenkundig op een uh, fotowerk bij uh, oudere mensen. Oké, okay, en, en heb je dan opstaat. ook wat tijd om tussendoor de radio aan te hebben of hebben jullie ergens een, televisie, een televisietje aanstaan? Uh, nou, nee, dat hebben we niet. Dat wordt te veel prikkels voor de mensen. Oh, dat kan niet. Ja, ja, ja nee, dat kan ik ja. me ook voorstellen. Ja, dan gebeurt er natuurlijk zoveel hier, dan word je op een gegeven moment ook onrustig van. Ja, zeker, ja. dat kan niet. Maar het nee, heeft jou in ieder geval niet weerhouden om uh, toch een plaat aan te vragen? Ja, zeker. En ik wil ja. even vertellen, een tweede dienstmededeling. Dat uh, de plaat nu gedraaid gaat worden, Anita. Oh, nou helemaal leuk. Ja, precies. Ik ga heel ja. even verkeer, naar de verkeersinformatie, want het land staat, uh, er staan wat files. Maar okay. welke plaat ga je straks voor jou draaien? Uh, manu Ciao, Bonga Bonga Song. Voor een bedrag van? 50 euro. Oh, mooi. Schitterend bedrag, uh, Anita. Dankjewel. Dag, Werk ze nog eventjes. En dank voor jouw ja. bijdrage aan uh, Serious Request. En uh, succes, hè? Gaat lukken. Dankjewel, Anita. Hey, doei! Doei! doei. En dan die verkeersinformatie. Daar is René van de ANBB. Daar is René van de ANBB. Is er vele op straat? Hij vertelt waar hij staat. Daardoor kom je dus nooit meer te laat. René. Pas zet hij. Dag goed. Hi hey René, hey, waar staat het vast? Het staat vast op de ring van Amsterdam. We hadden eerst een ongeluk op de A1. Dat was vrij snel van de weg af. Maar in de staart van de file gebeurde vervolgens op de A10 een ongeluk. En dat merk je nog steeds. Want de A10 Noord, daar staat file tussen Nieuwendam en Knap het Watergraafsmeer. Twee kilometer, de rechte rijstel is ook eens dicht. En dat was die oh alweer. Ja, yep. Dankjewel René. Sterk oh, als je in uh, de file staat natuurlijk. En uh, we hadden er net aan de lijn Anita Pander. En zij vroeg aan Mano Chao met Bongo Bong voor 50 euro. En even als je een indicatie wil hebben, voor 60 euro krijgt een schoolklas informatie en training over goede hygiëne, schoon drinkwater en gebruik van toiletten. Niet hier in Nederland natuurlijk, maar elders, daar waar de kinderen het zo ongelooflijk hard nodig hebben. Mano Chao is dit. Mama was queen of the mongo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, last time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 Mama was Queen of the Mambo, Papa was King of the Congo Deep down in the jungle, last I banged in my first bongo Every monkey like to be in my place instead of me Cause I'm the King of Bongo, baby, I'm the King of Bongo, bong. Hit me when I come Hit me when I come, baby When I come. Singing bells in snowy streets All around the world Happy faces everywhere But you're back Huis. Je wordt een Being Alone at Christmas heel veel aangevraagd. Marjolein, Ellen, Luc, Marielle, Marianne, Daisy, Leanne, Ineke, Andrea, Jan-Willem, Schild, Hanneke van Voorst en Elise van Leeuwen, allemaal geld, geld, geld, geld voor series request. En het aanvragen dus van uh, Miss Montreal. Ga heel even kijken, hij stond hier net in het huis. Uh, Marcelino, wonderlijk! En hij is nu inmiddels aangekomen bij de Stitch, de Stitch, zoals hij zelf zegt. En Domin is daar ook. En er is een gespannen stemming. Ik kan het niet anders zeggen. Ik heb het net al tegen het publiek hier in Leeuwarden gezegd. Marcelino treedt natuurlijk niet op voor minder dan 50.000 mensen. Maar speciaal voor 3FM Serious Request is hij op dit moment hier. En ik denk, Leeuwarden, zijn jullie er klaar voor? Zijn ja. jullie er klaar voor, Leeuwarden? Ja. Marcelino, het podium is all yours. Lieve toegang van Leeuwarden, zijn Marcelino? Hij konden ze zelfs groot aan. Ja. Ja. En Lee moeder een beetje op gang komen. En toen loopt hij het podium op. Ja, hij stond toch backstage. He? Hij stond in de college. <laughs> en nu laat hij zich zien aan heer worden. En pakt hij even zijn moment, zijn shine. Want laat weerlijk we zijn konen. Het is niet voor niets dat hij hier is in Marcelino ja, ja. en Marcelino Ja, Voor de mensen die Marcelino niet kennen, hij lijkt heel veel op Ruben Nicolai. Ja, maar hij ontkent zelfs dat hij het is. He? Hij ontkent dat hij het is. Ja. ja, ik denk ik twijfel ook steeds. Maar het is toch echt een one and only Marcelino Woenerlicht. Dankjewel Domien, veel plezier daarbij Marcelino. Yello. Want waar Marcelino is is altijd feest. En dit is Lifehouse. Go, Ronald Suipkes. You are go ain't easy. I'm hanging down I'm growing cold. While my mind is leaving dark. Talk. talk is cheap. give me your word. You can. Dus, was dat en een halfway gone. We gaan even naar een journaaltje. Dat is wel leuk, tenminste. Het journaaltje wat je normaal gesproken op televisie meekrijgt. Gepresenteerd trouwens door en Roosmijn Rijmer. En Michiel Veenstra En Annemieke Schollaart. En ik kijk nu even mee. Ook op televisie is te zien dat Annemiek nu dat journaaltje aan het doen is. Kijk naar de bedragen ja, en horen. checks. Dan is het echt wel een heel erg groot bedrag ook hoor. Um, ik ga eens even kijken hoe het met Koen is, want als het goed is kan hij mij horen. Koen, ben je hi, daar? Hoi hallo! Hoi! Hoi, hoi! Hallo! Hi, hi, hi. hallo. Ho, hoe gaat het? Ja, het gaat hartstikke goed. Ik zou zeggen, Leeuwarden, hoe gaat het eigenlijk? Nee, het is, het is echt ja, het is heel lekker. Ik merk voor het eerst overigens oh, dat mijn stem een klein beetje schorig wordt. Maar als dat alles is, dan uh, mag ik in mijn handjes knijpen, toch? Nou, dat lijkt me wel. ja. En hoe zit het met het, uh, met het uh, ja, de sapjes? Het is toch altijd een ding waar heel veel ja. mensen willen weten. Nou, Paul, uh, als, als zelfs Paul niet enthousiast wordt van een sapje, dan is er echt iets aan de <laughs> uh, nee, hand. Dit, dit, is, dit is ja niks. Uh, het is een, een bruine smurrie. En uh, zoals Gerard Ekdom terecht zei, uh, dit is waar we het voor doen. Diarree. Ja. Ja. Nou, precies, lijkt wel alsof je er daar ook van kunt krijgen, inderdaad. Uh, Koen, ja, jij weet dat uh, we doen het dit jaar. Met z'n drieën die TV-uitzendetjes presenteren. Ja, ik was net aan het vertellen. Ja. ja, dat komt ook wel omdat we uh, um, het wel leuk vinden om iemand ook op locatie te sturen. Want er zijn zo ontzettend veel acties. En als het goed is, kan uh, Michiel dit ook horen. Hij zit namelijk in Menalde met een heleboel muzikanten. Michiel, hoe gaat het daar aan toe? Ja, heel erg goed. Het is nu nog rustig, maar zometeen barst de hel je helemaal los. Want nadat we Steens hebben gehad en Dokkum en Sex Bierum en Franek en nu dus uh, Menaldum. Dat zeg ik goed? Nee, het is mijn naam. Wij Friesers zijn een beetje eigenwijs. Wij gaan voor mijn naam. naam, het is mijn naam. Uh, je hoort hier uh, Gerlof. Gerlof, jij bent uh, de eigenaar van de uh, Poeissupport ja, hier. Ja, dat klopt. Uh, nou, we hebben de hele dag een actie gehad met die 300 muziek. Jee, het zijn er ook echt veel. Zeg eens hallo! hallo! 300 muzikanten die van uh, de, nou ja, echt de, de heel Friesland door zijn gegaan vandaag. Uh, jij bent de hoogste bieder, hoeveel heb jij geboden om het Fries ja. volkslied in jouw supermarkt te horen? Uh, daar hebben wij uh, 350 euro voor geboden. 350 euro en het komt bovenop het bedrag dat zo meteen bij jullie wordt aangeboden in het Glazenhuis en Leerwarden. Want daar komen we zo meteen. Ze zeggen, geef het goed Gerlof. Nou, uh, dames en heren, fantastisch dat jullie hier zijn. Fantastisch jullie het gedaan hebben. Het weer is fantastisch en ik zou zeggen, baas los! Komt u maar! Niet allemaal tegelijk! Ah ja! Ja ja ja ja! Ah nou ja, hand op, uh, hand op het hart Gerlof! Zo hè? Mijn naam luistert naar het Friese volkslied. Bij een supermarkt. Hé, hey, gaan jullie ook de supermarkt inlopen nu? Nee, volgens mij niet. Gewoon doen, lachen! Nee. Nee, nee. Nou, kom, kom! De supermarkt in! Kom! Kom jongens, we gaan lekker de supermarkt in! Dat is mooi. Hij, hij wil een concert in de supermarkt, dan krijgt hij een concert in de supermarkt. Ze komen zo naar jullie toe in Leeuwarden, jongens. Ah, Oké, okay, heel goed. Heel goed. Ja, het is mooi om te zien voor de mensen die uh, alleen radio luisteren. Maar het zag er nogal stijfjes uit, want ja, die moet allemaal netjes in pakken ook en zo. Ze lopen nu daadwerkelijk ook die supermarkt in, maar ze komen hier naar het glazen huis. Ja, dit vind ik een momentje. Leeuwarden kunnen we even een beetje mee springen. Wat mij betreft echt de plaats van het jaar. De plaats van 2013. Bart een artiest is die Mac Lamour. En gelukkig door heel veel mensen aangevraagd. En was fijn. Can't hold us. Return to the Mac. Get up what it is, what it is, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed. Instead of getting on the internet and checking a new Hemi, get up. First shot, come straight walking. Little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and for the game. Nope, nope, we all can't copy yet. Glad, moonwalking, and this here is a party. My posse's been on Broadway.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 can't hold us, can we go back, this is the moment, tonight is the night, we'll fight till it's over, so we put our hands up, like the ceiling can't hold us, like the ceiling can hold us, nah, can I kick it back?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 straks even mee te gaan doen. Het refrein is eigenlijk heel simpel. Eh, of het refrein, ja, hoe noem je dat eigenlijk? De uh, brugje ofzo, het gaat wel. Na, na, na, na, na, na, na, na. En als we dat met z'n allen even doen, dan klinkt dat zo harmonieus. Oké? Okay? Here we go. En hij gaat maar niet vervelen. Hij blijft fijn. Mike en Ryan Lewis en Kent Halders. Alsof je hem nog niet genoeg hebt gehoord. Maar hij, uh, ja, hij heeft toch een mooie bijdrage geleverd. Hij staat hier voor het huis. Met een biertje in zijn hand natuurlijk. Bij de briefbus. Uh, pak even de microfoon daar Marcelino Wunderlich. Uh, zojuist is er nog op de main stage. Of zoals jij dat zegt Marcelino. De main stage. En uh, jij hebt... Uh, ja, ik weet niet hoeveel erin zit, maar ik denk 1 euro. Want zo... Nou, eh, je hoort 1 euro, maar de rest is opgevouwen. Dus dat kan je niet oh. echt horen, dat geld. Oh, Oké. Okay. Want Marcelino, de vraag aan jou is... hoeveel heeft jouw optreden hier in Leeuwarden eh, opgeleverd? Nou, dat is natuurlijk nog een beetje koffie, kijken kijk Maar eh, <laughs> we moeten natuurlijk nog afwachten wat hij vanaf maandag op iTunes gaat doen. Bitte snee. Allemaal downloaden, kopen. Want je doet er goede doelen, groot plezier mee. Uh, de sjaal, ja, die gaat misschien ook wel naar richting de 10, 20.000, 30.000... Dat is euro, dat weet je niet. Uh, maar ondertussen is hier gecollecteerd door de lieve goede mensen met de rode jasje aan. En uh, die hebben verschrikkelijk hun, goed hun best gedaan. En die hebben een gigantisch kapitaal opgehaald. En om niemand echt een slechte naam te geven, zal ik het bedrag niet echt daadwerkelijk kenbaar maken. Maar gewoon het hier door de brievenbus heen storten. Ah, fantastisch. Een groot applaus. Want nog één keer gaat hij er echt van doen. Want je hebt nog een optreden vanavond Marcelino in Utrecht, geloof ik. Marcelino! Ja, inderdaad. Ja. Wunderlie! <tied> Oké. Okay. Uh, we hebben nog één liedje, oh, liedje. We hebben nog heel veel liedjes. Maar in ieder geval, tot het nieuws van vijf uur, een heel mooi liedje van een goede bekende van jou, in ieder geval, Giel. Michael Prins. Oh ja, ja zeker. Dat ken ik hem wel. Ja. Lover and a Man. And it makes me wanna taste you love, but I won't change myself for you. I could drown myself for you in the deepest of oceans, still. And I will live my life alone between the sand and the stone, so you will never hear from me again. But I'll sing it to the stars and bring it home again. You have to choose for me to be again Your lover and a man You see, I was afraid to dream Or to be with someone like you And I wasn't trying to ski Perhaps that's how it is for you But now the night of days are passing by And I dream of only you Tell me what else can I do But to sing this song out loud On every cornerstone And tell you, baby, it's all for you But I'll sing it to the stars Bring it home again If you'd ever choose For me to be again Your lover and a man Then I'll never let you down Like every setting sun, I will keep you warm And I will never harm you Or be a running man No, I won't be afraid For now I understand That loving is a gift There's nothing I can own So I will let you go So I'll we'll sing it to the stars Paraded like a mouse In every city light On every dawning day Wherever you may be I'll bring it home again If you'd ever choose For me to be again Your lover and a man Your lover and a man Request. volg je natuurlijk via 3FM maar ook op 3FM.nl op je mobiel en tv 3FM Ho ho hoge kortingen bij Kruidvat nu op heel veel kerstkaarten kerstdecoratie en kerstinpakpapier 1 plus 1 gratis laat je maar vol hoor Kruidvat, steeds verrassend altijd voordelig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 Leading Innovation. Zorgkeuzestress. Nergens voor nodig. Kom op 14 of 28 december naar onze Zorgadviesdagen. Kijk op univ.nl slash Zorgadviesdagen. Dit is het nieuws van 5 uur. HNM wil geen Angora konijnen meer. Goedemiddag, ik ben Bart Jan Kune. NOS om 3. Je vindt binnenkort geen vezel meer van Angora konijnenwol in de kleding van H&M. Bedrijf is zich kapot geschrokken van de manier waarop de dieren levend geplukt worden in China. Dat was te zien in een filmpje van een dierenbeschermingsorganisatie. H&M zegt nu dat niet te garanderen is of fokkerijen volgens de regels met de dieren omgaan. Er hangt nog wel wat kleding met Angora wol in de H&M winkels. Het wordt niet meer geproduceerd. Maar op dit moment hangt het zeg maar wat er is geproduceerd hangt nog wel in de winkel. Vanaf 27 november hebben wij niets meer in productie genomen. En op die manier moet de angorawol van die konijnen langzaam uit de Hanem verdwijnen. Een verwarde man van 29 heeft een ravage aangericht in een winkel in Drachten. Dat deed hij met zijn invalide wagentje. Hij reed gisteravond het pand binnen en ramde meerdere rekken. Bij het wegrijden raakte hij ook nog een fiets. Toen hij weer terugkwam botste hij nog een paar keer tegen de voorkant van de winkel. De politie heeft hem opgepakt. De Tilburgse politie heeft 40.000 dollar in beslag genomen. Dat meldt Omroep Brabant. Het geld dwarrelde in september door de straten van de Tilburgse wijk. Het kwam vrij bij de sloop van oude huurhuizen... en werd via de transportband voor puin de lucht ingeblazen. Op een filmpje is te zien hoe buurtbewoners het op een graaien zetten. En deze man had minder geluk. Ze hebben hier blijkbaar geld gevonden. Daarachter bij de sloop, ja, een politieman. En ze hebben een kluis gevonden. Ze zijn in die wachtel gegaan voor zand te zuiveren. En toen kwam het geld tevoorschijn. Toen, uh, ja, het was even van uh, het geld kwam uit de inbeval, zeggen ze wel. De politie heeft nu dus 40.000 dollar in beslag genomen. Of dat bij de omwonenden de terug is gehaald, of dat het nog in het pand lag, is niet duidelijk. Ook is de herkomst van het geld nog altijd een groot raadsel. Kort nieuws. Minister Asscher van Sociale Zaken wil stress op de werkvloer bespreekbaar maken. Dat is nu nog een taboe, zegt hij, terwijl een derde van alle zieke werknemers thuis zitten door stress. 40% van de psychologen schommelt met diagnoses om er zeker van te zijn... dat de behandeling van hun patiënten door de zorgverzekeraars wordt gedekt. Dat blijkt uit onderzoek onder duizend psychologen. En er is nog niemand opgepakt voor de ongeregeldheden bij het bekerduel... tussen JVC Kuik en MVV. Stewards voelen zich bedreigd en durven geen aangifte do te doen. Dat zegt de voorzitter van de Maastrichtse Club. Het weer nog, de regen trekt naar het oosten. Komende nacht en morgen overdag trekken meerdere buien over het land. Maar morgen breekt soms ook de zon door. Het is dan zo'n 9 graden. Maandag blijft het lang droog en gaat de zon ook uitbundig schijnen. Dat was het, maar er is nog meer op nosop3.nl. 3FM. Zometeen meer 3FM Serious Request. Nou, ABB Verkeersinformatie, het is niet druk op de weg... maar er staat toch een file op de A27 Utrecht naar Breda... tussen kloppen het Gorkum en Werkendam. Na een ongeluk 4 kilometer, de rechte rijstrook is dicht. Schade? Welke schade? Denk niet langer aan schade dan nodig is. Kijk op absautoherstel.nl op de we en snel. ABS Autoherstel. Hulde aan alle Nederlanders die veel bewegen, gezond eten en bewust leven Voor al die Nederlanders is er nu Mensens Budget Dan betaal je minder premie voor uitstekende zorg Leef bewust en kies bewust voor Mensens Budget Nu al vanaf 66,50 per maand Kijk op mensensnl slash budget Mensis Meer mens, minder premie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 Let op, Belcompany heeft nu super scherpe winterdeals. Natuurlijk ook voor jou. Of je nu een speciaal toestel zoekt of een voordelig abonnement met internet. Iedereen vindt bij Belcompany een passende deal. Zoals de iPhone 4S. Nu met een Hollands nieuw abonnement voor maar 25 euro per maand. Kom naar Belcompany, dan vinden we samen de winterdeal die bij jou past. Belcompany maakt het makkelijk. Hello everybody, we're the Killers. Hey, we zijn Kees, don't give him a vraag, nu je serious request aan. Hi, my name is Skin. And my name is Ace, and we are from Skunkanantsy. Please help 3FM, send in your serious request. 3FM. Nu, Koenus Wijnenberg. Serious request. 3FM. Heb jij deze aangevraagd, hè? Ja, klopt. Ja, precies. Brian Adams en Melanie C. En When You're Gone. Waarom uh, wilde je deze plaat horen? Uh, omdat ik uh, 11 januari naar het concert ga in Londen van uh, Melanie Oké, okay, wat leuk. En, en uh, komt dat omdat je echt uh, heel erg fan van haar bent? Uh, nou, Mijn beste vriendin is heel erg fan van haar. Uh, ik heb ooit eens gezegd, nou, ja, ik wil heel graag eens een keer meedoen met je fan... Uh... <laughs> oh, Oké, okay, wat leuk. En, uh, en was zij of misschien jij ook wel dan fan van de Spice Girls? Vroeger wel, ja. Ja, ja, ja, ja vandaar. Ja, want daar komt ze van aan en je uh, Dankjewel. Hoeveel heeft dit uh, opgeleverd? 10 euro. 10 euro voor series Request. Dank voor jullie request en natuurlijk voor uh, uh, ja, het steunen van de actie. For... Graag gedaan. Ja, jij de lekkerste uh, Spice Girl eigenlijk. Uh, oh, oh, de lekkerste Spice Girl. Uh, baby Spice, geloof ik. Ja, die vond ik het liefst eigenlijk voornamelijk. Ja. Dat was het. En de deurbel gaat. En Drrr, hij zal open, want het is zo koud. Hey. Het is Dionne! Hey. En het is Henry! En het oh, is, oh, is Studio Sport die hier binnenkomt. Ja, oh, super leuk. Nee, ho, ho. Al oh, wacht even. Nee, niet alleen oh, Studio NOS. Ja, ik denk gelijk aan Studio Sport, omdat ik jullie zie. Anik van Damme Hi. ook Hi. nog. En Taco Hi. Rietveld. Ja, en Joseph van NOS 3, tenminste ik dan. En het ook in de huis. Lopen ja. nou, loop even gezellig mee verder. Dan uh, kom echt even goed binnen in het glazen huis. Nou, wat leuk zeg. De NOS. Wat moet je dan zeggen? De NOS. Ik ben er benieuwd. Is het zo koud uh, buiten? Ja? Oh. Ja? Je ruikt weer van de plopkap. En bevalt hij? Ja, nee, nee, nee. Het is goed. Misschien dus wil je van een sapje ruiken. Dan weet je hoe, hoe, hoe het echt hier binnen is eigenlijk. Ja, ja dan drink hem ook vooral op, want wij doen er niet zoveel mee. Ja, die ja. nemen, Dionne, Kom op, dat scheelt me weer ervoor. Ja. ja, precies. apart ja. oh, man, lekker! Ik kan ja. al lekker. Ja. Ja, de de tong to is de to bevroren, denk ik. Ja. Hey, ja. Nou, pak pak, ga even bij de microfoon staan, dan kunnen we jullie ook horen. Dat is mooi. We hebben hier Aniek van Damme van NOS op 3. Etaco Rietveld van het jeugdjournaal. Harry Schut van het sportjournaal. En Hallo. natuurlijk ook uh, Dionne. die uh, hoorde je al. En iets met een soort van check, zie ik al. Ja. Ja, Harry, tof dat jullie er zijn. Dat ten eerste. Helemaal naar Leeuwarden gekomen. Ja, weer graag gedaan, net als vorig jaar. Ja. En uh, volgens mij hebben we al best wel veel jaren ook dingen aangeboden namens de NOS. Het is een beetje een traditie aan het worden. En we hebben weer een hele reeks uh, dingen op de site laten zetten, op okay. de veilingssite. Oh, wat goed. Um, een aantal dingen, Dione, er dus staat iets al op wat we ja, nog wel even al, willen benoemen. Ja, er staat al op dat je uh, een dagje uh, mee kan lopen en een eigen sportjournaal kan presenteren. Oh. Leuke rondleiding kunnen we er gewoon bij Maar ik, ik ben ooit uh, ik ben ooit uh, uh, uh, bij jullie geweest en dan zeggen dat je ooit auditie gedaan hebt. Nee nee nee, zeker nee, oh. nee nee nee, maar wat ik dan heel lastig aan vond is dat je hebt natuurlijk de autocue dus waar je de ja. tekst voorbij ziet komen, maar die bedienen jullie bij zo'n bij, bij een klein sportjournaal ja, wel bij zelf. Sport ja, een sportjournaal ja, met, Moet je zelf trappen met de betaaltje. voet gas geven. Ja. Maar dat is er, precies, maar dat, dat, dat is lijkt echt een soort gaspedaal waar je op staat precies. en je kan het op de radio niet zien natuurlijk, maar je, je staat dan dus zo. Je had je hakken nu alleen op de grond en je tenen gaan omhoog. Ik denk dat mijn ene been inmiddels ook langer is dan mijn andere been daardoor. Daarom krijgen al die presentoren zo strak altijd. Hoge spannen. Je bedient dus de snelheid van de auto. Je kunt ook terug. Er zit ook een terugknop. Maar gaat het wel eens een keer helemaal mis dat je echt flink gas geeft? ik maar zeggen. Ja, ook wel. Ah, bij Mark Smeidt, hè. De die van Mark Smeidt is altijd op hol. Kun je beter autorijden of autocue-trappodionen? Dionne? Ik kan beter auto rijden denk ik. Ik ook. Ja. Oké, okay, maar voor de duidelijkheid. Een rondleiding dus. Ja. En een sportjournaal. En dan gewoon in de, studio, in de studio. Met dat trappedaal. Want dat gek. moet dan wel. Uh, ja. En deze is nieuw. Die komt straks op de site. Deze hoort onder andere bij dat je mee mag met een commentator naar een eredivisiewedstrijd. Oh, wow. Kijk eens. Ja. Ja. Daar zit je dan naast bij die wedstrijd. En je krijgt ook een kijkje in de kappenkommer uh, van het Weten jullie uit je hoofd wie er vanavond bij NAC zit toevallig in, in Breda? Nee, Dat nee. ja, is heel leuk, want het is uh, Nak Cambuur. Uh, dat is natuurlijk leuk, want Nak Breda is een oude Siemens weststad Cambuur. Nou, Leeuwarden zijn we nu. En na afloop van die wedstrijd... Ja. Gaat er gevoet wo gevoetbald worden? Uh, de, de wedstrijd, ja, waar ik al zo lang naar uitkijk. naar Lanti gaan met. Uh, oh, dat is daar ook. Ja, precies. Dat is oh. de, na afloop van die wedstrijd. En uh, tegen het RTL Sterrenteam. En dat gaat er wordt ook allemaal uitgezonden bij uh, weet ik veel waar. En uh, er wordt ook commentaar geleverd. Dus dat is heel oh, erg. Ik je dat er morgenavond ook in, toch, uh, Henry, of niet? <lacht> in onze uitzending? Ja, toch? <lacht> uh, ja misschien vanavond <lacht> al wel <lacht> zelfs. <Ja. lacht> heel goed. Uh, ik zie nog. Oh, nee, ik door... ga deze jou geven, Paul. Oh, ja. Deze Paul. houden we dan hier. Cool. Uh, de grote ja, ik heb hier nog een kleine ja. privéactie om te laten zien dat... Eigenlijk iedereen meedoet aan de actie. Mijn zoon, die gisteren drie is geworden, oh, kijk. die heeft dit schilderij gemaakt. Dan denk je, waarom is dit een A4'tje? Jullie krijgen de replica, want het origineel is geveild en heeft 65 euro op de <lacht> nou, nou, nou. <lacht> uh, Ja, dus Luc doet ook mee. Ja, te gek. Oh, leuk. Ja. Je, ik, ik vind niet lelijk ook, moet nee. ik eerlijk zijn, nee, nee, ja, nee, Wij nee. dachten, daar moet hij iets mee doen misschien. Ja, nou, nou, ik heb echt dingen in het televisie zien hangen die lelijk Ja, ja precies. Nou, he, nou, die nou, witte en ja, die zwarte van Malevich. Dat was ook nog goed. En nog meer om te veilen. Wil jij hier? Uh, Zal ik het roepen? Ja, ja, het jeugdjournaal mocht natuurlijk ook niet ontbreken. Want je ziet het hier al hoe enorm veel kinderen betrokken zijn bij die actie. Ook wij krijgen heel veel mails binnen. Ja, het, is, voor die... het, het is ongelofelijk hoeveel uh, uh, tekeningen die hier binnenkomen, hoeveel inderdaad kinderen ook voor naar het Glazen Huis toe komen. Dat is echt fantastisch. Ik begrijp dat zelfs een derde van de opbrengst door kinderen wordt wow, binnengebracht. ja, echt waar. Ja. Dus ja, vorig jaar van de 12 miljoen is 4 miljoen door kinderen binnengebracht. Ah, kinderen voor kinderen. Ja. En heel veel kinderen vragen ook of ze alsjeblieft eens een keer bij het Jeugdjournaal mogen kijken. Dat kan absoluut niet, maar voor deze ene keer ah, voor jullie. Ah. Maken we de uitzondering, dus op de veiling nu een kijkje achter de schermen bij het Jeugdjournaal, bij de verslaggevers, in de studio, met de presentatoren. Kijk je achter de schermen. Iedereen kan gaan bieden. Dat is echt alleen voor kinderen bedoeld. Want ik denk dat heel veel volwassenen dat ik met terugwerkende kracht ook nog wel een keer zouden willen doen. Ja, het is voor vier personen. Dus kinderen kunnen kiezen of ze de ouders... Maar ik zou lekker je ouders thuis laten. En met vriendjes, vriendinnetjes. vriendinnetjes. Fijn dat jullie langs wilden komen. Ik heb nog een. Nog Ja, ik weet niet of jullie het al gezien hebben. Maar ergens op het plein, moet even kijken. Want het ziet er heel anders uit vanaf de binnenkant. Daar, het kleine NOS-hutje. Onze eigen kleine... Het glazen huisje. Uh, daar zenden we elke avond uh, uit. En dan is het op drie. Ik weet niet of jullie er iets van mee hebben gekregen. Nou, eigenlijk. Nee. Nog niks. nee. nee, <laughs> niks. nee we hebben geen tv. Nou, goed om jullie dan even te vertellen. Dat ik uh, elke avond daar om half elf sta, vanavond vijf over half twaalf. En uh, ja, voor maandag, mijn laatste uitzending vanaf het plein, ben ik op zoek naar een medepresentator. Oh, okay. oh, en daar kan op, uh, op geboden worden. En er wordt al geboden, namelijk, uh, ik geloof vanochtend heb ik even gekeken. En er was er al 450. Euro geboden voor. Dus ja, moet nou, kijken waar de tijd. Dat kan weer op tv hoor. ja, nee, ja die zit al uh, op 3fm.nl En overdag kan iedereen uh, daar zijn eigen mini NOS op Driesvernaatje opnemen. Dit is een open studio. Dus uh... dat ga ik morgen even doen, denk ik. Gezellig op ja. langs. Nee, onwijs leuk dat het allemaal kan, dat jullie zo uh, ja, bereid zijn om mee te werken weer aan Series. Dank daarvoor, opgewarmd ook. Dat is heel ja, fijn. Ja, het is hier, het is hier absoluut uh, lekker warm. Gaan voor al die mooie veilingstukken naar 3 fmnl veiling. Dank jullie wel. Oh ja, en heel veel succes. succes. NOS. Doei doei. Ja, inderdaad. NOS. Studio of Sport. Goed. Eens even kijken in de administratie. Waar hebben we nee. ah, De Dankjewel. Inge, dankjewel. Lotte, dankjewel. Florian, Arjan en Maurizio. Voor Milky Chance. I want you by my side. So that I never feel alone again. They've always been so kind.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 Work it, make it, do it, it makes us. better, better, faster, stronger. We power, power, never. Ever after, work is over. Work it, make it, do it. Makes us harder, better, faster, stronger. Wat een wijze plaat, echt helemaal te gek. Van uh, Daf Punk heeft, uh, heeft ook een uh, hoop geld opgeleverd voor drie fm Series Request. Ik zie uh, een hoop, een beetje verregend, nou verregend wil ik het niet doen... maar, maar er komt wat nattigheid uit de lucht hier in uh, Leeuwarden. Ze worden nu op de foto gezet, drie jongetjes staan hier voor de deur. Eén in het oranje, één in het blauw en één in het nog meer blauw. Uh, hallo jongens! Hallo! Hi. Hallo! hallo. hallo. Uh, hoe heetten jullie? een nice. Thuis. Nice. Wat, ja. wat leuk dat jullie langskomen bij het Glazen Huis. Waar komen jullie vandaan? Leeuwarden. Gewoon hier uit Leeuwarden. En vinden jullie het leuk dat het hier gebeurt? Ja. Ja? ja? Wat, wat vind je nou eigenlijk het leukste van alles? De muziek. De muziek, ja? En, uh, en wil je ook een plaatje aanvragen dan? Want ik zag jullie geld door de, door de brievenbus gooien. Daar mag een plaatje tegenover. Het hoeft niet hoor, want als je zegt, ja, ik kom gewoon geld doneren, dan mag dat ook. Er wordt even gedacht en besproken. Wake me up. Wake me up van Avicii. Oké, okay, gaan we in ieder geval noteren voor jullie jongens. En heel veel plezier en bedankt voor jullie komst hè, naar het glazen huis. Doei doei. En dan gaan ze weer. Via de zijkant van het glazenhuis gaan ze weer door. Heel mooi. Het gebeurt hier allemaal in Leeuwarden. En aan mijn rechterkant, als ik even over mijn schouder kijk... dan zie ik dat er druk wordt geoefend. Voorbereidingen worden getroffen zo dadelijk voor een nieuwe aflevering van Veiling TV. Two, one, two, three, four. Ja, maar eerst, John Lennon And give peace a chance. John uh, Lennon, give peace a chance. Aangevraagd door Benedetta van Groesen voor 25 euro. En Jenneke Brand van 10 euro. Even kijken, vorige week tijdens een optreden van Jan de Rot... kwam de nummer voorbij, maar dan vertaald in het Nederlands. Al wat wij vragen, geef vrede een kans. Uh, en dat is natuurlijk een prachtige boodschap. Dankjewel voor de mooie request van John Lennon. Give peace a chance. Ik ga nog één keer kijken. Want Oké, okay, dat ziet er in ieder geval een stuk rustiger uit dan, uh, dan zojuist. Um, ja, ik moet, zal ik het omschrijven? Ja, misschien moet ik dat beter na Veiling TV doen. Maar er staat een voetballer en een slecht gesminkte clown. Hey, hey. Zo slecht is. Slechte voetballer mag wel, maar... Sapper de flap, <laughs> zeg. Uh, u begrijpt. Dames en heren, jongens en meisjes thuis. Maak je klaar, want... Het is tijd voor... Een nieuwe editie van Veiling TV! Ja, een nieuwe editie van Veiling TV! Wat is er? Oh, wat is dit mooi! Kijk eens wat Giel er keurig uitziet! En zijn ruiten moeten nog gewist worden. Er zit verf van zijn bril, zeg niet te geloven. Ben jij al die standaard kinderfeestjes wel een beetje zat? Weer een pretpark, gadverdamme, weer een zwembad. Dan heb ik hier een oplossing voor jou. Giel heeft zijn klausbak aangetrokken. Want jouw kinderfeestje wel echt leuk wanneer er een clown is. Clown Paco komt graag bij je langs. Met ballonnen, taart, confetti, muziek en natuurlijk de nodige dosis grapjes. Stel eens een grap? Stampe de Flop! Maar op dit feestje praat iedereen over tien jaar nog steeds. Dus wil jij dat graag doen bij je je vader zat? Wil je Claude nooit meer zien? Geef jezelf een, een kans en ja, ga naar 3 evennl slash veiling... om Klaus Paco de aapvriend natuurlijk op je feestje te hebben. Maar kijk nou eens even. kijk eens even wat ik aan heb. Giel, welke club is dit? Uh, god, weet ik wel. AC Milan? Hij weet het niet! Hey, hij, hij weet, weet het weet gewoon! Het echt niet. Niet. Barcelona! Barcelona ah, natuurlijk! Jongens, Barcelona, de mooiste club van de wereld! Die Camp Nou! Camp Nou! Camp Nou was het natuurlijk! Camp Nou in Camp Nou! Die gaan spelen tegen Valencia. En zo'n prachtige wedstrijd gaat dat worden. En die gasten, die kun jij live gaan zien in Camp Nou. Want je krijgt niet één, maar twee! Pip, live tickets uh, voor die wedstrijd. En dat is niet het enige. Je wordt er nog heen gevlogen. Je krijgt een hotelovernachting. Het komt allemaal voor elkaar. Dat wil je, geloof me. Barcelona. Ook al is het een club dus je wil die wedstrijd tegen Valencia zien. Drieën.nl/slash veiling. En dan het laatste onderdeel van vandaag. Misschien wel het klapstuk. Want daar heb je een auto gekocht. Veel geld in uitgegeven. En op, op een gegeven moment weet je het. Wat een lelijke kleur. Lichtblauw. Waardeloze kleur voor een auto, Giel. Uh, maar wat je dan moet doen is natuurlijk je auto laten inpakken. Gewoon in een ander kleurtje. En dat kan heel makkelijk, een totale make-over. Laat je hem inpakken en dat kun je dan... Oh, oh, oh, oh. Jij. Onze veiling natuurlijk. Je eigen auto ingepakt en wel een ander kleurtje, heerlijk. En dat... Het... Het niemand weet wat voor auto's, dat is duidelijk. 3 slash veiling voor een laagje. Toppie. En tot zover. Veiling TV. Kijk heel even, want uh, Paul die lag er echt bij. Oh, hij, uh, hij heeft het er enigszins vol gehouden. Ja, dat zijn gilde kleuren van Barcelona inderdaad. Misschien wel de beste club ter wereld. En check het allemaal op 3 fmnl slash veiling. Ik herhaal. Herhaling. 3fm.nl slash veiling voor heel veel mooie veiling items. Come up and take him out of sight Well, I know what's what right, They hit him hard He doubles up They take his money And they run And all I can do Is what's their go. His hands around his nose His blood is on his clothes What doesn't kill y'all? What doesn't hurt Sometimes you feel You're up against the world What Can bring you to your knees You try your beat Then finally you breathe She was a dream that kept me up at night I couldn't face the world without her eyes I never knew it till she disappeared My life will be a bunch of souvenirs Before I know what's wanted It's a haughty doubles up, keep back to bag and the team runs And all I can do is watch her go I've lost all I own was Jack Buck en What doesn't kill ya? Vier over half zes. Daar is René van de ANBB. Daar is René van de ANBB. Jawel hoor. Is er file op straat? Hij vertelt waar hij staat. Daardoor kom je dus nooit meer te laat. Ja, René. Heel veel zal er niet staan, toch? Nee, maar ik heb, het wel, uh, ik heb wel meer te doen dan uh, de afgelopen middag. Oh. Op de A2 Amsterdam-Utrecht, nu een file tussen Vinkenveen en Maarsen. 5 kilometer. Bij Rotterdam staat een korte file op de A16, want er is een auto stilgevallen op de Van Brienorbrug, op de parallelbaan. En daar staat 2 kilometer file naar het zuiden, de rechte rijstok is dicht. En er was een ongeluk uh, op de A27, Utrecht-Breda. Het is al niet van de weg af, tussen Koop het Gorkum en Nieuwendijk, 5 kilometer. De rechte rijstok is daar dicht. Dankjewel René. Hoi hoi. En, uh, als je in de file staat dan wens je natuurlijk alle sterkte toe. De Koen en Sander Show. Ja, Ja, even gek. Want het is toch zaterdag. En ja, het is het glazen huis. Dus er is geen Koen en Sander Show. Maar het is wel Sander aan de telefoon. Hey! Hey Landje. Ja, het is de dag waar ik echt al zo lang naar uit uh, heb gekeken. Het is vandaag zaterdag 21 december, Maar goed, dat wist je al. Het is uh, de dag waarop de wedstrijd gaat plaatsvinden land. Ja, ik ga, ik ga over een kwartiertje weg. En dan, uh, dan ga ik naar Breda. En dan is er eerst nog een echte volwedstrijd. En aansluitend ja, zijn wij dan aan de beurt. En ik moet je zeggen, ik vind het redelijk spannend eigenlijk. Ja, nou, het was vorig jaar, hebben we het voor het eerst gedaan. Uh, uh, toen hadden wij een team samengesteld van, nou ja, van echt een ratje toe van, van allerlei mensen. De een kon iets beter voetballen dan de ander. Er waren er zelfs bij die echt geen penalty konden nemen. Ik weet niet hoe ze heten. Um, maar dat was zo onwijs gaaf om dat in een echt stadion ja. te doen. En het werd ook uitgezonden. En we dachten, daar moet een vervolg voor komen. En dat is dus vandaag avond in breda hè dat is vanavond in bij uh, avondje NAC natuurlijk, op zaterdagavond. Uh, dat is van oudsher bekend. En aansluitend wordt het een extra avondje NAC. Of eigenlijk uh, voor de NAC supporters en mensen die nog steeds willen komen. Want er kunnen ook nog na afloop gewoon kaartjes worden gekocht. Hè, na afloop van NAC tegen Kambu, Leeuwarden, de stad waar jullie nu zijn. En dan ja, er komt er eigenlijk een derde en een vierde helft. Hè. En dat zijn uh, iets wat dikke uitgelanceerde uh, DJ's en ex voetballers ja. Maar dan neem ik op tegen het RTL Stanley. -team. Ja, En ik moet zeggen, ik kreeg alweer een smsje van. Bas Muis, die is vanavond niet bij. Maar goed, ja de messen worden toch alweer gesleept, hoor. Ja. Ja, ja. ja, en we hebben vorig, vorig jaar ja, hebben toch verloren. Dankzij Gerard de Oude, die er nou ja, in blessure tijd een ja. heel vies goaltje intikte. Maar kun je even een idee geven van wie er allemaal op het veld staan vanavond? Nou ja, bij ons natuurlijk hebben wij sowieso twee mensen, twee, twee luisteraars van 3FM die via de veiling geboden hebben en die zichzelf letterlijk hebben ingekocht en een baasplaats hebben gekocht via de veiling. Ja. Voor hebben we twee dames die bij AF1 voetballen. We hebben André Ooyer, oud-voetballer... Wij hebben uh, natuurlijk, de Annie van der Meijden was er vorig jaar ook bij. We hebben de zanger van Comeback to the Zoo, uh, uh, dat is, uh, is Cas Ja, en, en ik en Ramon dan. Oh, en, Ramon doet uh, ook mee. Hebben we hebben nog wel wat meer wat, wat mensen. En we spelen dan ja, tegen weer Michael Mols, tegen Charlie Luske, tegen uh, Baas B. Op, op goal bij hun staat Oscar Moens. Nee. Ja, dus het, het is nog wel een, een, een dingetje allemaal geworden. Poeh. Um, als ik het zo hoor. Want ik ken, ik bedoel, ja, ik ken je een beetje. Maar dan, je klinkt toch niet heel veel, echt, zou ik zeggen, vol vertrouwen of zo. Nee, maar ik, ik. Kijk, dat is met sporten en dat weet je net Je, je wil altijd wel terugkijken op dat je dat je iets hebt kunnen betekenen in het veld. En uh, ja, ik moet toch eerlijk zeggen, wij, wij zijn DJ en wij, wij, wij spreken af en toe. Maar, maar uh, muziek en voetballers, dat is. Ik ben toch altijd nog wel een beetje onder on indruk als ik voetballers meemaak. Ja. En om dan zelf zeg maar met oud internationals op het veld te staan het voelt me toch alweer een beetje nietig of zo, Maar goed, maakt niet uit. We hebben het weer lekker mee net als vorig jaar. Dus uh, <laughs> ja. het wordt een heerlijk avondje zo. Een heerlijk avondje NAC in Breda. Is dat hoe laat is uh, eerst de wedstrijd NAC tegen Cambuur? Ja, die begint om, uh, om, uh, om half acht. Okay. Dus die is dan kwart over negen klaar. Ja, ja en meteen aansluitend uh, spelen wij twee keer in kwartier. Dus uh, 3 fm CSQuest-team tegen het rtl star Ja, met als trainer, want dat moeten we er even bij zeggen. En dat is niet oh, de ja, met Robber, Robert Maas kan ook. De kroonprins van het betaalde voetbal, werd je helemaal genoemd ooit trainer bij nacht geweest. Dus uh, ik hoop dat hij net eventjes dat dat ene, ene duwtje extra kan geven. Nou, heel mooi. Vanavond is die wedstrijd natuurlijk te zien. Je kunt daarheen. Ga er ook heen, hè, Als je daar ergens uit Brabant komt en denkt, ah, te gek, ik ga en serious requesten en ik wil even lachen om, een, uh, om, om Sander en om Rabon die uh, om, om, ja, ongetwijfeld denk ik met zijn stropdas daar op dat veld gaat staan. Maar dat gaan we zien. Ja, precies. Dan kan ik precies die paas over stropdas leggen. <laughs> ja, heel knap van jou. Heel knap. En ik hou je eraan, want ik ga kijken. Ik ga echt met mijn stoeltje ja. voor de buis zitten. Het wordt maar ook... Blijf... Het nou, als je een penalty meekrijgen, kan je dan niet even met de helikopter overvliegen? Ja, we hebben afgesproken, als er een penalty komt, ja. dan ga jij hem nemen. Dan moet ik hem nemen, ja. Ga ik ik doen. En dan wil ik dat je hem heel mooi in de kruising ingramt. Ik dan mag het lang. hopen, ja. Heel veel succes, ik, ik ga, ik ga jullie volgen en maak er het, het beste van. En, en dat we maar gaan winnen dan, hè, van die gasten ja. van RTL. Ja, is goed. Dankjewel Anton, hoi. kan je. Dag, dag. <laughs> Dankjewel Erika. <laughs> Goed, vanavond dus die wedstrijd. En ook te volgen als je gewoon uh, Serious Quest blijft volgen. Want ook wij zullen er wat van meepikken. I've been roaming around, I was looking down at all I Painted faces, fill the place. The fun, love, criminal The fun, love, criminal Beans with the greens, murder on your spleen Living in a dream, do you know what I mean? Gold T. D. Smart like John Steed I steal your girlie and I steal your wing I got so much flavor that I always Man, I got so many styles, you be thinking I'm from the U.S. Broken to the White House and if I got card And I've been ill-armstrong if I was an astronaut I'm always optimistic about human relations I got more friends than my man Peter Gation We always fun-loving, so don't start bugging If your girl that comes up is us kissing, kiss, kiss, kiss, and then huggin' up, talk it's the fun-loving criminal? criminal Stick 'em up, talk it's the fun-loving criminal Fun loving is it. the fun loving Van de Fun Loving Criminals. Voor de duidelijkheid. Dankjewel, Joep Teunissen. luchtplaats schrijft hij erbij, inderdaad. Dat is het zeker. En hij had er ook nog eens eh, 30 euro voor over. Hoe is Paul? Ja, uh, volgens mij wel, uh, wel oké, okay, denk ik ja. eigenlijk. Ja. Wanneer moet jij weer eigenlijk? Uh, of een kwartiertje, geloof ik. Oh, echt om 6 ja, ik, uur? Ja, volgens uh, mij naar jou. Ja. Dan pak ja. jij het allemaal weer over. Ja. Ja, ja, ja. Uh, ik, uh, we gaan naar Bart, volgens mij. Uh, want uh, we gaan naar het callcenter, daar waar gebeld kan worden op 09091-336. Dus 09091336 zeggen wij nog maar even een paar keer. Uh, Bart, hoe is het daar bij jou op dit moment? Het is hier prima op dit moment. Op het hoogste plekje van Leeuwarden. Ja. Uh, veel gebel nog steeds. Dat gaat de hele week door. Uh, 09091336. Ik kan het echt niet vaak genoeg noemen. En ik merk ook dat elke keer als we het noemen... dan wordt het hier weer veel drukker. Dus okay. ik, uh, nou, ik blijf het noemen. Het is heel belangrijk. En uh, er komen prachtige requests binnen. En het is natuurlijk bijna weer zover. Wat zijn nou de meest aangevraagden van, uh, van ah. vandaag? En jij hebt uh, alle een, heb een en nummertjes bij elkaar <laughs> ja. opgeteld. En jij... Uh, ja, ah, precies. Het is mogelijk. Oké. Okay, nou, Ik stel voor dat we dan... Het is toch een, een bijzonder moment natuurlijk. De meest aan aangevraagde platen van Serious Request 2013. Ja, ik ben heel benieuwd. Uh, ja. Tot uh, dit moment. Uh, Bart Arends, de man normaal gesproken van de mega top 50 natuurlijk. Auteur ook nog, hè, want uh, hij oh, heeft uh, een mooi boek geschreven ook. Hè. Ja, daarover gesproken trouwens. Hij staat oh. op De Veilingen. Een speciale editie van het boek met alle handtekeningen van de DJ's... die bij de jubileumuitzending waren. Oh, dus Martijn nee. KB, Gijs Staverman. Oh, ook geboden Worden... op uh, 3fm.nl veiling. En dan nu zijn wij heel erg benieuwd... de vijf meest aangevraagde platen van het moment. Bart Arends ja. begint met nummer... Vijf. Ja, gisteren nog op nummer 3 Stromae met Formidabelen. Vier. Hmm. Uh, gisteren nog op 5, John Legend met All of Me, die gaat dus omhoog. 3. Hey. Uh, gisteren op nummer 2, Farelf met Happy. Waarom moet je nou zitten lachen joh? Nou ja, ik vind het zo grappig om hier op deze plek en deze een half stukje meegenomen op vijf te ja, ja, ja, ja, De nummertjes worden kleiner, de hit steeds groter en uh, we zijn bijna aangekomen bij de nummer... Twee. Ja, gisteren op nummer vier. Uh, Dubs en Borges, Tsunami. Dat is wel opvallend. Die plaat oh. gaat hard dus. Die knalt dus echt naar richting de nummer één. Ja, maar dat gebeurt niet vaak, hè? In de top de vijf. Afgevraagd. Afgevraagd. Dat soort dingen Dan Kun je nog één keer... Uh, Welke was dat? Nee. Welke stond op nummer twee, zei je? Uh, uh, Dubs en Borges met Tsunami. Ja, allemaal heel leuk. Maar wij zijn natuurlijk heel benieuwd naar... De nummer 1 ja, dit moet wel goed. Ja. De meest ja. aangevraagde plaats. Ja. Of je dat morgen hier nog is, dat is een grote vraag. Maar nog steeds op nummer 1 gisteren ook al. Fatboy slimmen. Eet sleep, sleep, rave, repeat. Jazeker. Leeuwarden laat je horen. Services so, DJ he was like kicking off. I don't know what he was doing, but it was sick man. Like, he was like hands in the air. Cat walked in, you know, not like a cat, like a feline cat, like a real, like, you know, like you know what I'm saying dog, like cats and dogs, it was raining. It wasn't raining, we we're raving. And I don't know whether he was really saying it. All he kept saying was eat, sleep, grave, repeat, eat, sleep, grave, repeat, eat, sleep, rave, repeat. Like an eliminated or come on. Eat sleep, rave, repeat, eat, sleep, rave, repeat. Oké, okay, nu allemaal de handen op! Oh. Ik voel hem aankomen. Ik voel dat Leeuwarden op zijn grondvesten gaat springen. En ik zeg spring! <tog> I'm just dancing. Kan iemand de sequence even zetten misschien? Now is sleeping. Okay, I'm just raving. I'm just maar allemaal handen omhoog en And... klappen Okay. Zijn jullie klaar om te springen? Wat zie ik nou hier, eat sleep, rave, eat, sleep, rave, repeat. Eat, sleep, rave, repeat. Ik zie twee jongens eat, sleep, die in de YMCA dansje doen. Eat sleep, rave, oh, nee. eat, sleep, rave, repeat. Eat, sleep, ah, rave, repeat. Het gaat heel mooi gelijk ook. Eat, sleep, rave, repeat. Eat, sleep, rave, repeat. Eat, sleep, rave, repeat. Leeuwarden, waar is dat feestje? Hier is, is, is dat feestje! Waar is dat feestje? Uh, ja, ik heb het vannacht ook grijf. Je hebt toch het idee dat je bij een drive-in show zit? Eerlijk. Ja. Ja. Als ik dit doe. Nee. Ja, ik zou maar niet zeggen wat Denen ze de Weningen vannacht begon te zingen. Uh, nou, nou, dan nee, maak je me ja? nieuwsgierig. Bier en Tieten. Trala. Bier en Tieten. Ja, dat was vannacht in Bali. Dat was vannacht, ja. Wat ja, ik zei. <laughs> uh, we proberen er nog eentje. <tus> <tus> Nou, kom toch. Ik, ik heb het niet gezongen. ik heb nee, het nee. Hé, hey, maar zag ik jullie een dansje doen? Ja, dat is nou, de ja. luisteraar uh, is dat bedacht. Ja, oké. Okay. Het gaat zo. Let ja, op, hè? Het is op de radio zeer onvriendelijk. Nee, dus, je, uh, dus je doet, je doet het uh, eat. eat, alsof je iets naar binnen schreeft. Ja, eat. Dan zo'n slaaptekentje, zo, zo met makkelijk. je handen zo aan de yes. zijkant van je hoofd. Ja, sleep. Dan rave, gewoon chesto. Ja. En repeat is en gewoon repeat doordraaien is met je, gewoon je handen zo. En repeat is Eat, ja. sleep, rave, repeat. Eat, sleep. Rave, repeat. We moeten echt over nadenken. Ja, ook. Ook. dit is heel lastig hoor. De Macarena is okay. dus niks hierbij. Goed. Ah, <laughs> lekker. De meest aangevraagde plaat, dus eat, sleep, rave, repeat en blijf dat doen. Of een ander liedje mag ook natuurlijk. Bel met 0909-1336. Thank you for coming. Home. Sorry that the cheers are all warm. let them hear I could have sworn. These are my be Another play for today. Oh, but I'm proud of you. But I'm proud of you. Nothing.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 Request volg je natuurlijk via 3FM, maar ook op 3FM.nl op je mobiel en TV. 3FM. Wij zijn Post.nl en we hebben iets voor je. Als je je kerstkaarten verstuurt met kaartwereld.nl voor aanstaande maandag 7 uur 's avonds, dan zijn ze nog net op tijd. Promovendum vindt dat u zelf uw ziekenhuis moet kunnen kiezen.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 U heeft nog maar 10 dagen de tijd om de zorgverzekering van Promovendum aan te vragen. Ho ho ho! 15, 20 en 25% kerstkorting op een artikel naar keuze met de DA Kerstcoupons. Kijk in de kerstfolder of vraag ernaar in de winkel. Tot 25% kerstkorting bij DA. Het is weer Salon de Promotion bij uw Renault dealer. Kom tot en met 5 januari naar Oud Word Nieuw.